want in the drawer but i know enough to know if you're je be dumb you laten we zeggen nederland kan het weer die voc mentaliteit als u, het is een ongelofelijk goed land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 Nou ja, dat is een soort van complotmafia die op internet uh, actief is. En uh, die vaak uh, totaal geen kennis van zaken heeft. Het is donderdag 9 april 2015 en dit is de 93ste uitzending van Net Niet Live. En wat voor uitzending, Nick? Godverdomme. Is een zijn... grote gijzeling uitzending. We zijn gegrijzeld, mensen. We zijn echt technisch gegijzeld. Uh... Ransomware. Ja, we lullen niet. Ons... Ja, niet alleen ransomware, want, want daarnaast hebben we nog twee backup Nee, drie backup computers. Twee. Ja, twee. En die hebben ook allebei die zijn hier getroffen door... God mag weten wat voor strop. troep. is dus echt, we kunnen niet de chat op. Ik ga nou via mijn telefoontje proberen. Om bij jullie op de chat te komen nog. Dat, dat is niet optimaal. Maar toch, het gevoel. Dat Mirko en, en Joost een klein beetje dichterbij jullie zijn. <laughs> ja, uh, dat, vooral de, de, de niet-live luisteraars. Die denken van, wat de fuck, hebben jullie het over? begin met je showtje. De live luisteraars, die zitten nu al... Even kijken, al drie kwartier, <laughs> meer dan drie kwartier te wachten op, uh, op ons. Ja, en met grote getalen, dat mag ik wel zeggen. Dus daar ja. hebben we best nice respect voor. Ja, dankjewel. Dankjewel het wachten, mensen. En we gaan nu eindelijk beginnen. Joost en ik hebben geen eens een cliplijstje kunnen doornemen. Nee. Joost weet echt niet waar we het over gaan hebben. Ik nemen. heb echt geen fucking vrouw idee. Maar en, goed. En, en voor mij is het ook al zo lang geleden dat ik het ook niet meer weet. Dat weet ik over het algemeen niet. En dat heeft me nog nooit tegen gestaan... om er een goede show van te maken... Via een kunst- en vliegwerkoplossing ben ik op Joost is op de chat. Zullen we dan gewoon met belangrijk nieuws beginnen? Gewoon even luchtig om erin te komen. Dat is het dus beste. Maar wel nieuws wat jij denk ik niet gehoord hebt. Heb jij gehoord dat er een drone neergestort is in Brabant? Ja. Wel. De, is dat de, de Asperger ja. <laughs> <laughs> ja. Maar het teleur. Ja, die heb ik er gelezen in de krant. Oh, Allemaal ketels. Onderne een ondernemer, hij had een asper aspergerestaurant. Ja. En dan ging hij ieder jaar ging hij op een speciale manier asperges halen. Ja. Vorig jaar nog met de burgemeester samen in een luchtballon. Ja, met een Formule 1 wagen. Een Formule 1 wagen En dit jaar ging hij met een drone. En uh, Dat ja, ik niet? zag het in één keer op nu.nl langskomen met nieuws. En toen zag ik van, kijk ik wat, dan moet ik er een uh, clipje bij hebben. En toen stond er een uh, linkje naar Omroep Brabant. Ja? Dus dit is een clip van Omroep Brabant. Ik gooi het nieuws er maar gewoon in. Dus je moet je voorstellen. Er zat één kerel helemaal in een driedelige pak. Echt zo'n. Uh, ja echt zo'n pipo. Ja. De restaurant houden. Dus je kan echt zien dat het, dat het niet helemaal goed is. En dan zat er een uh, boertje bij. Die begint met. Uh, die staat die dingen uit te uit spitten. Weet ik veel wat hij doet. Die asperges uit te steken. En dan zat er nog een amateur vlieger van die drone bij. Dat is ongeveer de mensen die je voor, voor je moet zetten. En die staan dan. Ergens buiten Ettenleur op een weilandje. Of Ettenleur is één groot weiland. Dan staan ze in het centrum. Ja, en het silo zit eigenlijk het hele waal voor die drone-eigenaar achteraf. Ja, die stond er echt heel sip bij. Want dat ding, ja. je, je krijgt er geen beeld bij. Maar je ziet op een gegeven moment echt gewoon die, die drone helemaal... Nou, luister zelf. Uitgebrand liggen. Oké. We gaan met je. Twee met de band. Mest nummeren. Zijn erop zoeken. En kijk. Mest nummeren. De zwaan betrekt zijn asperges al 25 jaar bij aspergeteler de zandspui in het dorp. En ieder jaar worden de eerste asperges op een bijzondere manier vervoerd. In het verleden gebeurde dat alles met een luchtballon en een Formule 1 auto, en dit keer dus met een drone. En het leek allemaal voorspoedig te gaan, maar na een tussenlanding om de accu te verwisselen, ging het mis. Vermoedelijk door een technisch mankement kwam de drone nauwelijks van de grond en vloog de accu in brand. Wat een ludieke actie had moeten zijn, werd een klein drama. Uh, ja, dat is niet leuk. Nee. nee ik heb een HVD. Met een drone. Nou, wat kan het origineler zijn met een drone als PSG? Nou, wel verzinnen we godzom origineel met een drone? Ja, wat? Heel, even stoppen. Even het is een oh, hobbyvlieger die oh, dat is voor oh, mij speciaal oh, bedacht. Ja, ik ben even naar het nieuwe systeem waar ik op zit. Niks is als een drone. Het afgelopen jaar is er werkelijk niks afgezaagders als iets doen met een drone. Overal vliegen die kunnetjes tegenwoordig rond. Overal is het nieuws met en dan die aspergelul die denkt laat ik lekker origineel zijn met een drone. En hoe groot denk je dat die drone van hem was? Ja dat was echt een klein, een, vak, een klein dingetje. Dat is een uh, zo klein zo'n zo zo meter. Een zo telefoon Ja, Ja. gewoon. En dan ging die dan een bakje asperges, ging die mee naar zijn restaurant laten vliegen. Ja, dat denk ik al misschien uh, net een gram of tien uh, gewicht dragen. Maar diezelfde gast, die ging dus ook vorig jaar met een Formule 1-wagen uh, die asperges brengen. Ja. Dan moet er zo'n vier of vijf fucking duur restaurant zijn. Dat hij zoveel geld heeft. Dat hij uh, zulke rare geintjes kan doen. Ja, dat niet alleen. Maar heb je gehoord. Want gelukkig hadden de restaurantbezoekers uh, wel uiteindelijk asperge. Het is niet helemaal in een fiasco overgelopen. Oh, dat volgens mij. Zal ik het even uitdraaien? Ja. Volgens mij zeggen ze dat hier nog niet. Uh, oh, nou, dat is natuurlijk heel, heel erg vervelend. Het is een hobbyvlieger die dat voor mij speciaal bedacht heeft om te doen. En, nou, er zijn eigenlijk splotjes meeneemt. En dan. Ja, dat is natuurlijk nog absoluut de bedoeling geweest. Het feestelijke proeven van het witte goud ging om vanmiddag niet door. Want geroosterde asperges staan bij de zwaan in Netteleur niet op de kaart. Nou. Oh. Ja, maar hier zegt hij nog, geroosterde asperges staan niet op de kaart. Maar ik heb goed nieuws. Toen nou toch. Uh... Die man is zelf, in de restauranteigenaar, is in een oude kever gesprongen. <laughs> en een oude kever heeft hij ze alsnog eens een restaurantje gebracht voor zijn kleintjes, zodat ze lekker het witte goud konden zitten vreten. Dan zou ik dus het witte goud lekker laten liggen, hè? Dus dat zou ik er niet hoeven. Met een witte kever. Weet ja, je wat mijn asperges vinden? Asperges is heel lekker. Ik vind asperges echt lekker. Hè? Hammertje erbij. Eitje erbij. Ho, ho, ho, hele vreit. Alleen, iedere keer... Je weet nooit waar je moet beginnen. Het is altijd net of je penis in je mond zet. Ja, dat is zo. Die klopt erop. Ja. Het is, het is echt... Het is, ik, weet, ik weet wat je bedoelt. Vooral die grote, dikke asperges. Die grote, dikke asperges. Als je maar, die in je mond doet? Als je dan... Dat, dat, dat, dat is lekker. Het, is, het he? witte goud? Kijk, je hebt die onderkant. Die is, die, is, die, is, die is lekker. Maar die is een beetje taai. Maar hoe hoger je komt, hoe zachter die wordt. Ja, dat ken ik. Hoe hoog, die komen, hoe die worden bij mij. <laughs> en dan die knop. Er zit weer de grote. <laughs> ja, ja, ja er zijn er weer mensen. Ja, ah, de kinderen liggen toch op bed, joh. Ja. ja. We, het, we komen hiermee weg. Wij komen uiteindelijk overal mee weg, Mick. 93 uitzendingen. Ja, ze hebben ons vandaag al eindelijk te pakken, de, de cyberhackers. Erik, of Dennis, voorspelt dat we zo'n in live info van de KGB krijgen waarschijnlijk. Ja, of nog iets anders, ik okay, weet je niet. De voorkennis bij hem. Maar... We mogen nog blij zijn dat we nog online zijn. Ja, <laughs> ik snap er geen donder van. ik ga het ook niet afvragen meer. We gaan gewoon verder. Want eigenlijk moeten we gewoon naar het nieuws wel van deze week. Het nieuws van deze week. Ja, dat is, dat is wel het nieuws van deze week. Ja, het is normaal een item wat wij links laten liggen. Als het over uh, economie gaat en, en bankiersbonussen en weet ik het allemaal. Maar deze week is er zoveel fucking ophef over een paar bonussen. Ja, ja. Ja? Ja, draai maar. <laughs> maar. Ik zet er klaar op. Ja, dit is van gisteren, geloof ik. En toen hadden ze de, dag, de nacht ervoor, of de avond ervoor, hadden ze een of ander debat gehad. Ja, niet helemaal. Toen waren de, de top van ING, mijn Egon en uh, natuurlijk ABN AMRO. Ja. Die waren naar de Tweede Kamer gegaan. En dat is echt een stel drollen in die Tweede Kamer. Er zit ook een gast in. Ik ben vergeten om zijn naam nou op te zoeken. Echt om te kotsen, joh. Ik hoop echt nooit dat GroenLinks, dat zal wel niet, nooit in het kabinet komt. Het ging wel dat die heren geloof ik een bonus van een ton kregen. Fuck en daar hebben ze nou van afgezien. Ja. Onder de druk. Eigenlijk vinden ze wel nog steeds dat ze moeten verdienen. Ja, ja, ja. Maar onder de druk hebben ze er van afgezien, van die ja. ton. Ja. Dus ze verdienen een ton minder. Ja. Nou, dat is een mooie aanzienlijk bedrag eraf, hoor. Als dus je mm. een ton minder gaat verdienen. Als ik een ton minder zou verdienen, had ik bijna een ton schuld. <laughs> maar, maar zij hebben er gewoon een ton ja. ja. Op een salaris van... Weet ik het. Ah, dat zeggen ze in de clip. Dat zit in de clip. Wat denk jij? in Amro? 2,2 miljoen. Nee, fout. IG, uh, 1,7. Uh, hoeveel zijn er ingegeven? 1,7 meneer. Oh, die heb je bijna goed. Ja, die heb je bijna goed. Maar in Amro niet? Die hebben echt een luizenloon. Die hebben echt een slavenloontje. Oh, dus dan, dat is één van de hoge. Er is één met 2,2 miljoen. Dat zit in de clip. Zou ik het gewoon draaien? Flikker op, wie ons lopen de bellen man. Ik weet alleen maar een ton, Wat is dit? Ik ga even de show op pauze zetten. Je vader. Yes. Een hele ton, ja. Zullen we het nu eens gewoon maar ingooien? Ja, ik het Bankiertjes. Waar zijn de bankiertjes? God, ik ben ik van bankiertjes er nog kwijt. Hier zijn ze. De beloningen bij de banken. De politiek en de klanten staan nog steeds lijnrecht tegenover de bankiers. Want de bankiers vinden de beloningen niet te hoog, eerder te laag. Dat zeiden ze gisteravond tijdens de hoorzitting in Ongelooflijk. de een De commissarissen van ja, ABN Ammo, ING en Egon waren het allemaal eens... Met de huidige beloningen is het moeilijk om goed personeel aan te trekken. Ik kan geen personeel aantrekken. Rick Baron van Slingeland, de president commissaris Rik van ABN AMRO. De man die besloten had dat zijn bestuurders een extra ton salaris verdienden, was gisteravond in het hol van de leeuw. Voor het eerst vertelde hij over hoe dat besluit tot stand gekomen was en hoe hij toch echt rekening had gehouden met alle belangen. En gevoelens in de samenleving. Met name dat laatste punt hebben wij absoluut onderschat. De bestuurders hebben hun geld inmiddels weer teruggestort. Maar dat betekent niet dat ze er geen recht op hadden, zei Van Slingeland. De beloningen nu, 6 ton bij ABN AMRO en meer dan 1,5 miljoen bij ING en Egon... ...zijn eigenlijk te laag, zeggen de commissarissen. Hoor je hoeveel dat? Ik heb de mensen echt nodig die die talenten hebben. Daar... 1,5 miljoen? 1,5 miljoen in ieder geval. Maar ABN AMRO, dat zijn schooitjes, hè? 600, 6 ton. Ja, dat is zielig. Dan kan je nog eens bij FC Utrecht voor voetballen of zo. Maar weet ik het is, ik heb er een heel artikel over gelezen. En het is een beetje dood, Mick. We zien het ook wel een klein beetje verkeerd. Ik ziet het grote probleem is, Mick. Je kan die mannen wel minder gaan in, Laten verdienen. Maar dan gaan ze weg, hè? Ja. Dan gaan ze naar het buitenland, hè? Ja, ja, Afgelopen jaar zijn er drie vertrokken. Nee, oh nee. Dan gaan we het nu verder luisteren. Dan onderschat jij de, de ernst van deze situatie. Het is ernstig. Ze kunnen niet meer mee, Joost. Luister zelf. Is je hebt tegenwoordig ook echt geld voor de <kugels> Ik maak me grote zorgen, laat ik dat nog toevoegen... ...ik maak me werkelijk grote zorgen als deze raad van bestuur opstapt... ...of, of, of met pensioen gaat, of er is geen enkele aanleiding hebben ze voor gelukkig mee. vandaag... ...maar om dan de vervanging <laughs> goed te krijgen. Het is een goede raad van bestuur. Ik heb daar nog met aandeelhouders contact over gehad. Zeggen ze wat? Ja, ik wou eigenlijk het standpunt van de bankiers innemen... ...maar ik, toen hoorde ik nou net dat hij baron van nog iets heette... ...en dat hij dan het nou zegt, als ik het goed hoor... Dat als straks dan die oude lullen die in de Raad van Commissarissen zitten allemaal afgestorven zijn? Yeah. Of ondergrondse bunkers zijn gekropen? Dan heeft hij niemand meer. Hoezo heeft hij dan niemand meer? Heeft hij geen statistische satanisten meer in de inner circle? Of hoe moet ik dat zien? Zijn diegenen die nu met een bachelor degree van weet ik veel van de universiteit afkomen, die zijn niet goed genoeg? Ja, die, die komen gewoon niet voor 7 ton. dan 7 ton, man. Je wil de toch hebben. Jij wil een krent uit de paplooien hebben. En een scheidloontje van 3, 4, 5 ton. Ja, ik zou het niet doen. Maar, om, uh, voetballers van Ajax, dat is net zoals de Eredivisie. Als je jong bent, je komt het de jeugdopleiding van Ajax of Feyenoord. Dat zijn de enige jeugdopleidingen. Ja. Daar zijn we het over eens. <laughs> en dan, dan ga je, begin je. Maar je begint niet meteen bij Chelsea of bij Paris Saint-Germain. Je begint nee. bij Ajax of Feyenoord in het eerste. En dan verdien je een, een luizenloontje van maximaal 1 miljoen per jaar. Snap je? Ja. En daarna, Ga je pas echt cash? Dan maak je een cash. Dus to, ze kunnen toch ook gewoon jonge, jonge talenten gewoon aannemen. ABN AMRO. Die, die, die hoeven toch niet meteen zes ton te verdienen. Ja, ja, dat kan. Dat kan. Maar zegt zeg ABN AMRO dan. Dat kan. Maar dan krijg je dus niet van die goede bankdirecteur als we de afgelopen veertig jaar hadden. Ja, dan moet je met minder genoegen nemen. Dat is die, laten nou we heel eerlijk zijn... bankencrisis op bankencrisis gestapeld hebben... en op een gegeven moment producten verkochten... waarvan ze zelf eigenlijk geen flauwe jota idee had... wat het precies was en wat het inhield... Behalve dan dat het heel veel geld uit de zakken van arme mensen klopte. En dat de bank inmiddels een instituut geworden is waarbij je je geld er wel naartoe mag brengen. Want je eigenlijk moet betalen al voor je pinpas, voor je afschriften. Geen rente meer krijgt op je normale rekening. En met een beetje om rente op je spaarrekening. Maar, hebben we twee weken geleden in de show behandeld. Dat kan tegenwoordig ook negatieve rente worden. Dus dat je moet gaan betalen wie je spaargeld. Dus nee, dan krijgen we niet meer zulke grote talent als die we de afgelopen dertig jaar gehad hebben, He, de Rijkman Groeninkjes, die komen niet meer dan? Nee, die komen niet meer. Oh, godzijdank. <laughs> er zit nog een stukje clip aan. Oh, de studiokat begint ook nog te mouwen. Klink kwaad? Ja, ik klink kwaad. Joost, ja, rustig. Je moet die mensen wel meer betalen... want je betaalt ze ongelooflijk onder de, de internationale norm. Na afloop zei de commissaris van ING... dat Nederlandse bankiers niet snel weglopen vanwege het salaris... Maar talenten in buitenlandse kantoren, die doen dat wel. Tuurig. En zo is ING Werkers. de afgelopen tijd 15 mensen in 2020 Vijf... kwijtgeraakt. Ja, dat nou, dat Nederlanders is de werkelijkheid. Maar... Waar... In ING dienst. Wel buitenlanders in een filiaal van ING in het buitenland, begrijp ik. Die zijn weggelopen. Ja, maar moeten we daar altijd maar rekening mee houden ja. met die buitenlandse fuckers? Ze hebben het zwaar. Ze hebben het zwaar. Ze hebben het zwaar. Ze hebben het zwaar. Leuk. En wat is, wat is nou een tonnetje per jaar vergeleken bij? Die miljarden die ze mislopen door die uh, brievenbusfirma's. Wat is een tonnetje per jaar? Volgens mij is een tonnetje per jaar hetzelfde als één Hellfire-missaal op, op ISIS, of niet? Ja, of maar zelfs een miljoen volgens mij. Ja, maar dat heeft nut. Ja. Dat is voor de wereldveiligheid. En dit ja, we houdt echt zoveel dingen op elkaar. Hè? Dit ook. Ik weet niet hoe ik dit moet verdedigen. Dit is niet te verdedigen, meneer. Dit Komt zijn er. Dit nieuws uh, mee te maken. Ja, uh, ik ga het daar even op doen. Dat wilden ze maar gezegd hebben. Nou, maar voor die werkelijkheid is in de Tweede Kamer weinig begrip. Sterker nog, de hoorzitting heeft de bankiers en de politici eerder verder uit elkaar gedreven. Blijkt vandaag. Terugblikken op gisteravond met VVD, PVDA, ja, SP en GroenLinks. Het zorgt meteen weer voor ergernis. Je zag toch eigenlijk wel. Twee een wereld. Wereld. Hij, het kwam op mij over alsof ze in een parallel universum leven. In een clash te zijn. Ja, diegene die het meest aan het woord is. Er is een gast met uh, zwart haar en krulletjes. Misschien dat mensen... Ja, we hebben geen chatroom. Ja, ik kan, ik kan ergens in Misschien dat mensen in de chatroom het kunnen weten. Misschien, hij is van GroenLinks. Hij, hij is zo'n dansen, gadverdamsen, gadverdamsen. Echt, ba. Zwarte, heb... zwarte krullen zo. Een beetje... Als iemand weet over wie Mick is, heeft... Een negen negenkapsel. Eh, meld het even. Zo'n afro, Maar dan een beetje aan elkaar gevallen. Net of hij iemand over me heen gezeken heeft. Yvonne heeft het over een... Me... Die heeft Sven Hulleman, maar dat zal niet zijn. Het oh, ja, zou best kunnen, ik weet niet. Dat is echt een vies... wereldbeelden. Eigenlijk heeft de hele Kamer het redelijk gehad met ABN AMRO. Talent op een arbeidsmarkt komt at the price. Ik vond het echt, echt stuitend, de antwoorden die we, die we kregen. En men moet echt zich normaal leren gedragen. Oh. Nou ja, het, het was ontluisterend. PVDA, SP en GroenLinks zijn erg uitgesproken. De VVD heeft iets meer begrip, maar niet veel. Ik denk dat hij zijn standpunt duidelijk heeft aangegeven. Dat hij ook aangegeven heeft wat zijn afwegingen waren. Wij denken daar anders over. Wij vinden dat meer gekeken had moeten worden naar wat er in de samenleving leefde. Het is een hele klus... Voor de raad van bestuur en de raad van commissarissen om het geschonden vertrouwen te herwinnen. Hier zit dus een raad van commissarissen die eigenlijk gewoon blijft volharden. Die gewoon uh, scheid heeft aan, aan de rest van de samenleving. Dat leidde dus, dus tot een botsing zoals je die in de Kamer weinig ziet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik alle antwoorden stuitend vond. Stuitend. Um, en ik wil niet weten in wat voor universum Hai. u eigenlijk leeft. Ik was uh, behoorlijk... Uh, onze chatbox werd ook niet weer. Nou, eens. Boos kan je wel zeggen eigenlijk. Dat is al We, al We hebben hetzelfde. We betreuren. Uh, ...de ophef die is ontstaan. We betreuren de emoties, maar niet... ...dit was gewoon een verkeerd besluit. Ik begrijp niet hoe deze mensen weer gewoon rustig kunnen gaan slapen... ...en de volgende morgen gewoon weer aan het werk kunnen gaan. Verschillen van... Jesse Klaver. Jesse Klaver. Ja. Fijne avond. Dankjewel, Yvonne. En morgen moet minister Dijsselbloem zich in de Kamer verantwoorden... ...over de beloningen bij ABN AMA. Jesse? Van GroenLinks, Jesse Klaver. Nou, Jesse Klaver, dat is echt wel de... Hoe zullen we het benoemen? Ik zal het opzoeken hier. Ja, de, de, nee. Wow. wow. wat een vies mannetje. En Duitsebloem had vandaag dus een uh, debat, Hoe noem je dat, in de Kamer. Een de debatje. Zich, zich verantwoorden. Moest nou, hij maar Duitsebloem, die, die was wel duidelijk over zichzelf ook, hoor. Die zei hij uh, dat hij fout had gemaakt. hij zijn wel eerlijk. Ja, maar hij heeft zich wel als, als lekker doorheen uh, gewerkt. Ja, Als het veilig doorheen gewerkt, wagen op. Oké, okay, natuurlijk. Dat heeft hij geleerd in Wageningen. Toen hij hier kwam, als, als bootvluchteling aankwam. Jesse ze Hebben wij hem... Uh, ja, dat is een ja. Gadverdamd hoor, niet? Ja, dat is een vieze. Oh, als die ooit in de. Uh, als die ooit. Als GroenLinks. Dat gaat het niet gebeuren, maar je weet me nooit. Als GroenLinks ooit een minister van Financiën gaat leveren, dan wordt hij het. Van politiek talent tot financieel specialist. Ja, de Die pak. van Jesse was niet doorsnee. Dat is allemaal niet, Nee. Nee, hij, zat, uh, hij, hij was nogal. Kijk uh... wat ik interessant kan vinden op zijn Wikipedia. als voorzitter van CV Jongeren, de jongerenvakbond van het Christelijk Nationaal Vakbond. Oh, hij is ook nog zo'n christenhond. Gadverdamme. Oh. ze yes, er is geen hel, maar anders. Nee, dat is <laughs> Zijn vader is Marokkaan en zijn moeder is Indisch. Ja, dat maakt het helemaal erg. Ja, dat wordt niet beter hoor. Als de tante nou nog joods is? Hij was het jongste lid van de uh, Sociaal-Economische Raad ooit. Hij sprak zich uit voor de verhoging van de aow leeftijd naar 67. Ah, nou. Dit, dit is de toekomstige. Uh... Nou, nou. Beneden, ja, maar nou, dat is hij nou. Um... Hebben we nog meer, jou Want ik heb hier nog wel iets over te zeggen over die banken. Nee, ik had maar één club. Kijk. Okay. Ik ja. had maar één club. Ja, want ik wil het toch even laten horen. Weet ik je, moet toch uit mijn systeem. Uh, we hebben die banken gered, allemaal hè. We hebben ons 35 miljoen Nee, 85 miljoen geko miljard gekost in totaal. Ja, zoveel? Ja, dat hoorde ik gisteren bij uh, twee van na. 85 <laughs> miljard. Maar, hoeven we ons niet zo heel veel zorgen over te maken, zei ze. Want, uh, dat geld is bijna allemaal weer terug. Op 35 miljard na. Um, maar diezelfde heren, die we, wiens baantjes we dus gered hebben, door die banken overeind te houden, want normaal als een bedrijf failliet gaat, betekent dat dat het bedrijf niet zo heel goed draait en waarschijnlijk ook niet zo heel goed in elkaar zit. Maar deze bank hebben we kunstmatig met ons belastinggeld in zee gehouden. En die banken zeggen nou, die verdedigen zich en die zeggen, ja moet je luisteren, volgens de wet mogen wij die bonussen geven. En wij zitten, wij, wij, Nederland is maar een hele kleine markt voor ons. Jij mag gewoon jaloers. En wij, wij werken in een internationale wereld. Jij ja, bent jaloers op de, op het baronnetje van Hertog uh, van Galenstein. Ook. Wij, wij opereren in een internationale wereld. En uh, ja, die Nederlandse keuterboeren, die moet niet zo zeiken. Maar die Nederlandse keuterboeren, die hebben nog 35 miljard te goed. Verdeeld over, pak hem bij 10 miljoen mensen. Weken we werkbevolking van, uh, uh, van, uh, Hoeveel zou het zijn? Werkbronnen, we 4, 5 miljoen, 6 miljoen? Zo ja, weet ik het. Daarover moet je even die 35 miljard verdelen. Dat is een aardig bedrag, joh, heb je zo. Twee euro of zo? Ik zeg, prima. Pak al je fucking bonussen. Ja, sluit bonus af. voor even wat domme. geef ze hem 2 miljoen bonus, 10 miljoen bonus, 100 miljoen bonus. Maar dan ook de consequentie daarvan: dat op het moment dat die kerkenbank instort, dat het dan ook gewoon klaar is. Ja. Zullen we hem dan gewoon vier laten gaan? Dat klopt. Ja, ik maar Dat duurt het namelijk geen week. Ja. Ja. Eh? Pak maar lekker je bonusje. En ja, op kankers gaan. <laughs> is Dat raar. Ja, je klinkt een beetje als je jaloers. Jaloers, Mickey moet je. Jaloers. Als we uit uh, de vieze goor is meer rotkop wacht, gaan Als, ze nu... als je 2,2 miljoen verdient, oh, oh, oh, oh. je gaat dan zeggen. Oh, nu, wacht, oh, ik oh, ik oh. geef een ton terug. Oh, oh, ja, een ton een ton terug. Ho, ja, laat mij dan ook nog wel doen. Ho ho ho ho. Ho. Jij gaat banken... Nee, jij loopt er, door, ik loop er ook doorheen te schreeuwen. Ik wil een verhaal doen. Jij gaat weer bankieren heb. Bedenken. Nee, ik had het hetzelfde standpunt als jij. Toen lag ik van de week hier op dit bankje waar jij nou zit. En toen zat ik te denken, ik ging me verplaatsen in, in een bankier. Ja. Ja, is niet moeilijk, want ik heb uh, mbo uh, gedaan. En ik wou economie gaan doen, want ik wou ook bonussen krijgen. Ja, dat was mijn hele insteek. Maar ik, wat wil je gaan doen? Ja, ik weet het niet. Ja, zoveel mogelijk geld verdienen. Nou, dan ga je bankier proberen te worden. Daar was ik niet voor in de wieg gelegd. En dan zat ik te denken, als we nou nu, vandaag, hier aanbellen, en ze zeggen, Mickey, jij kan hier tekenen, drie, vier ton, het enige wat je hoeft te doen, is de hele dag op je telefoon weet je, er zit een candy Crushje, en weet ik het allemaal, en geen ene flikker doen, en je krijgt gewoon een paar tonnetjes gestort. Dan doe ik het. En jij? Ja, maar dat maakt niet weg dat ik ook... behoorlijk nou, dat zie je wel. Nee, dat doe jij dan dan dan doe je, hey, ik ben heel. Ja, ik vind het van mezelf nee. net zo slecht. zijn ja, dus wij zijn allebei slecht. zijn ja, nou, maar mensen, zwakheid, maar daarom is het nog wel verder. Ja, maar we hebben ook te wat er kanker, maar je durft te dat dat Heel veel mensen die het luisteren, die zouden denken... Ja, fuck, dat had ik ook gedaan. Maar ondertussen wel lopen bitch op hun. Dat vind ik jaloezie. Dat is niet zo serieus. Ja, wel. Het feit dat ik... Weet ik vreemd, noem maar eens Oké, okay, ik wou nog een hele zieke, heel ziek voorbeeld gegeven, die ik valt. Hetzelfde in het niet laat. <laughs> het is niet illusie. Ik kom niet in die positie. Die positie wordt namelijk verdeeld tussen de Rijkman Groeninkjes... ...en de de de, fuckertje, de Jesse Klavers, die verdedigen de tegen jezelf. Daar komen wij niet tussen mee. Belastinggeld, je moet branden, moet je ja, in de hel. Stel. Branden in de hel. Stel. Ja, jij, voor jou is dat makkelijk, want jij, jij, jij vreet uit de staatsruip. Ja. Kijk, voor mij als hardwerkende arbeider <laughs> is het even iets anders. Ik betaal die belastingcent voor iedereen. Eh. Ja, dat is stom. Hè, die zat die, die, die, die, die, die de hele dag het zweet op de schompers te werken om. Uh... Slaven te snuiven voor de, voor de. slavenmentaliteit. We hebben straks nog een eindclip erover, over de slavenmentaliteit. Ja. Nou. Ja. Nu zijn allemaal slaven. Werkslaven. Oké. Okay. Ik denk dat we nog een vrolijk uh, nieuws erin moeten doen, of niet dan? Moet er vrolijk nieuws. <laughs> Ik heb een Amsterdam item bijvoorbeeld. Zal ik die doen of zullen we eerst naar de Oekraïne gaan ofzo? Leg er wel, ik zie de titel. Ik wil hem ik wil alleen horen, nu. Het ja, is de jingle titel. Ja, is dat ook een, is dat een jingle? Ja. ja. dat is gaaf. Zullen we dan doen? Ik vind mee zonnelijk. Maar. Ja, ik heb... Ah, oh, daar gaan we mee. Want Amsterdam is boek op de stoel. En haat in de straat. Je bent op je hoede voor als laat. Dansen bij Janse, kansonen, een steen door de rij. Want Amsterdam is poep op de stoep. Ja, er zijn ook Pielandeuren ook toe, ja, toegeven. Wij, Urmoe, ik delen een, een, een passie voor, voor Rotterdam. Heet hij nou weer de Ja, hij nou Piel. Piel. Oké. Okay. Maar we deden een passie, van. maar Amsterdam is, is de gezelligste stad van Nederland. Nou, ook. dat is ook weer niet waar, misschien. Op Wageningen na. Op Wageningen sowieso na. Nou. En er zullen we vast wel een paar wenken in, in de chat zitten die vinden dat hun. Scheid, op, leuke rest. Ik denk dat wij relatief veel Amsterdammers hebben. We hebben het meeste van onze luisteraars hebben gekeken van de week. We Komt uit Groningen, de stad Groningen. Ja, studenten. En Amsterdam, zat tweede. En er zat volgens mij Utrecht hoog en Leeuwarden. Maar Rotterdam bijvoorbeeld heel, heel weinig. Die begrijpen ons niet. Nee, wij Rotterdam, we, wij zijn Rotterdam, te, Rotterdam is een Dat Blijkt. Op het oude Ja, nou, Dan kunnen dus, mensen generaliseren, maar dat is niet zo. Rotterdam blijkt me toch. Het is te poepen met je de havenslaafjes. Ja. Ja, ja dat zijn we het toch een keer eens. Ik heb goed nieuws uit Amsterdam en ik heb slecht nieuws uit Amsterdam. Wat wil je horen? Uh, doe maar eerst het goede nieuws en hebben we het leukste nog te goed. Je weet nog wel, Amsterdam werd geteisterd door uh, uh, witte heroïne dealers. Er waren drie Britten gestorven. Ja, een ja. ja Gewoon gro grote matrixborden ja. met, uh, ja, met waarschuwingen. White, coke like, in white heroine in shoulders ja. coke. Ja. Heb je daar laatste uh, updates over gehoord? Nee? Nou, dan heb ik goed nieuws voor alle mensen die uh, weer een, een dagje naar onze hoofdstad willen, lekker willen een nachtje willen doorsnuiven. Het kennen we hier. Deze waarschuwingsborden voor witte heroïne blijven nog wel even staan in de binnenstad van Amsterdam. Toch is er een eerste arrestatie in de zaak. Afgelopen zaterdag gaf een man zichzelf aan bij de politie. Hij zegt dat hij de drugs heeft verkocht. En door die witte heroïne, die lijkt op cocaïne, zijn drie Britse toeristen om het leven gekomen. Zeker twintig gebruikers werden ziek. Matrixborden in Amsterdam om toeristen te waarschuwen voor een gevaar dat op de loer ligt voor iedereen die in de drugstolerante hoofdstad een lijntje wil snuiven. Cocaïne is wit. Heroïne is meestal grijs, bruin of zelfs zwart. Witte heroïne is hier de afgelopen maanden verkocht als cocaïne. En dat is al drie toeristen fataal geworden. De zaak kreeg veel aandacht, maar de dealers van deze witte heroïne werden niet gevonden. Tot afgelopen zaterdag. Uh, hij is vandaag voorgeleid voor de rechtercommissaris. En die heeft besloten dat er voldoende is om hem nog twee weken lang vast te houden. Wat de man bewoog om zich te melden bij het politiebureau dat vast, is niet bekend. Eigenlijk. Mogelijk wist hij zelf niet dat hij witte heroïne verkocht. Nou, hij zit verder in de volledige beperkingen. En dat betekent dat hij niet mag communiceren uh, met de buitenwereld. Ik doe verder ook geen uitspraken over het onderzoek uh, op dit moment. Belangrijker is nu, wie was de leverancier van deze verdachte en is er nog veel van het gevaarlijke spul in omloop? Zolang dat niet duidelijk is, blijft de gemeente Amsterdam waarschuwen. Ik vond het heel raar. Uh, vandaag hoorde ik er weer een updateje over. Yeah. Is dat ze al een paar maanden of weken geen nieuwe gevalletjes hebben. En nu heeft deze gast zich aangegeven Want toen gingen ze er hier al meteen vanuit <coughs> dat het een stuk veiliger is. Terwijl ik dan denk, wij weten een beetje hoe die wereld werkt. Ja, er is een, een, een, een zetbaas of hoe noem je het, een baronnetje zitten. En dat werkt in een, in een hiërarchie. En... Ik, zal, ik zal het even uitleggen. Ja, ik leg het even uit. En dan ga ik het uitleggen vanuit een <coughs> theoretische geval. Hypothetisch, theoretisch. Dat ik een verleden heb waarin ik wel eens cocaïne gebruikt heb. Ja? Is uiteraard niet zo. Ja. Maar stel dat het zo zou zijn. Dan zou het volgende zijn. Je gaat naar Amsterdam toe. Regel thuis je kook. Haal het bij je eigen dierletje. Ja. Je gaat toch godverdomme niet ergens op een Amsterdamse brug? Want dat is het nou. Dan komt er komt een of andere Afrikaanse idioot naar je toe. En die zegt, kook, uh, kook, kook, heroin, kook, what, what, brown, brown. En die fuck, ver... "Dat ga je niet kopen natuurlijk nee, niet. Je, <coughs> je mag blij zijn als je witte heroïne koopt. Dan ben ik serieus. Dan heb je nou wel nog iets van drugs. Dat kan ook, weet ik veel, biotech zijn. Gestampte, uh, wat. Gestampte muisjes. Je, je betaalt er 50 euro voor zo'n pakje voor, hè? Je bent gewoon fucking niet goed wijs. Dan ben ik echt bloedserieus. Ik weet zeker dat we ook luisteraars hebben... die, die, die, die, die misschien ook gebruiken of wat dan ook. Natuurlijk, kom, <laughs> ja, ja, kom op, zeg. Je gaat de godverdomme in, in je neus duwen waarvan je de, de, de, de, de afkomst niet alleen niet weet... maar ook de dealer niet kent. Gewoon een wildvreemde die je op straat aanspreekt... Ja, dit, die je 50 dit, euro Dit hè? moet je in het Engels zeggen. Waarom? Omdat het, die toeristen deden dat. Die toeristen komen naar hier... En die gingen die coke halen bij die vage gastjes. Hey, listen up, you fucking idiots. Ik mag aannemen. We're going gonna you. buy your coke uh, from a, mm. a dealer you don't know, right? What are you mm. snoring? What are you snoring in your nose? You don't know. It's, are you insane? Fucking... In the membrane? You can be glad if it's white heroin. Yes. You yeah? You fuck uh, fucking <laughs> bitches. Ja. Yeah. Nee, maar dat ben ik echt serieus. Je bent gewoon niet, vak niet goed waar. Als je van een wildvreemde dan uh, 50 euro voor gaat betalen. Dat je in je neus gaat houden. Dan ben je uh, niet goed in je poep. Ja, maar die Britten, dat waren ook drie Britten. Die Britten zijn gek, dat weet je. Die heb je ook in Spanje gezien. Ja, Britten die vragen. Britten die slapen nou. op straat, hè. Heb je wel eens gezien? Als je ergens in Spanje aan de costa bent. Die hebben zo'n eigen wijkje. En, dan, en dan als je dan, dan per ongeluk een beetje dronken bent en je loopt door die wijk. Dan liggen ze gewoon midden op straat. En dan is om 12 uur, elf uur s'avonds al. Volledig bezopen midden op straat uitgestrekt. Met z'n allen. Net een walking dead. Ja, dat maar dan komt omdat ze s morgens vroeg al beginnen met zuipen. Ja, onder het parasol. Ongelooflijk. omdat als eerste dag worden ze verbrand als, als ze zijn kan. En de rest van de twee weken is een zitten zak. onder parasol te zuipen. Een zak met. En de Engels hebben één gaven. Die vinden altijd ergens een gekke leuke hoed. Ja. Als je, een, als je op het ras, als je bij de dame Ja, een die dan hebben allemaal rieten hoedjes. Hebben ze hebben, die. Altijd, hebben ze allemaal ja. een riete hoed. We ja. hebben allemaal in een, keer een, een zeemanspet. <laughs> ja, en het staat zo ook altijd. Als je maar poepsap bent, staat iedere petje. Ik ben blij dat ik mijn Engelse kant tevaren, ja. heb laten varen. ja. kan ik lekker pitchen. Jij was echt een Brit. Ja, was. was ja, dat is jij ook, Bas. Was. Ik ben oh, er klaar ja. mee. En, en, en, ik ben zo helemaal in de Baltische Staten. Sowieso heb jij veel nationaliteiten gehad. Ja, maar je bent ook niet, dit bent bijvoorbeeld niet meer een echte balt. Waar ben ik nou dan? Ja, ik ben nou weer een... <laughs> een, een uh, ja, dat zeg ik niet. Zo erg? Je hebt een baardje van een wauw. Sorry. Verdomme. Nou, er is nog meer nieuws uit Amsterdam. Ja, we hadden trouwens een klein klachtje van maart 1974, 1974. Maar ik weet niet of het een klacht was. Ik bedoel het klacht. Maar Mark 1974 in de chat, die zegt, hé hey jongens, altijd leuke en met de verhaal. Maar ik kom uit Rotterdam. Ja, dan kunnen kan we het hezen Toen heb ik gezegd, nou dan weet je dat we gelijk hebben. <laughs> ja, ja, ja. Ik kan het weten, ik ben er ook een paar weken geweest. Jij hebt er nog, je vrouw uit weg Ik heb mijn vrouw weggekaapt uit Rotterdam. Gered. Daar, uit, uit Rotterdam-Zuid. Toch alleen maar Polen en Antillianen. Ja, ja. Je hoort het toch niet? We veilig lopen daar. Maar in Amsterdam daarentegen, kijk in Rotterdam, als er af en toe een keer een toerist komt daar, dan denken ze: de fuck is dat? Jij kan een beetje Rotterdam's? Wat zeggen ze dan? Sauditering. <laughs> <laughs> wat, wat, wat, wat komt daar dan nou om mee lopen, joh? <laughs> ja, dat snap ik dus niet. Weet je, het is, hier is dan een heel goed Rotterdamse accent. Als ik hier op de maat doe, denk je dat ik een Rotterdam ben. Ja. Die gasten daar denken: wat de fuck is die, nou? die Moet je ooit braken? Moet je spugen? <laughs> nee, zo praten ze. Tering de tering. Hallo, Harry. Ja, maar dat is meer uh, Gerard Cox Rotterdams, ja. Dat is goed. Ja, herkenbaar Rotterdams. Ja, Amsterdam hebben ze wel een probleem met toeristen. Dan zijn er te veel. En zelfs de toeristen zijn aan het klagen. Nou ja, dus ze gaan waarschijnlijk weer om rijden met Anne Frankhuis. Wat hebben ze? Rijden het Anne Frankhuis? Nee, bij een ander huis. Eén oor heeft hij. Had hij. Van Gogh. Van museum. Uren. Uren in de rij van Van Gogh. Daar ga ik geen uren voor, dan ga ik wel een andere keer. Ik zou me echt geen kunnen schelen, op die kunst. Ik heb er niks mee. Ja, kunst is ook zoiets overredend. Ja. Leuk, ik kan ook goed uh, strip tekenen. Nee, maar... Als je door het Rijk Museum loopt... hangen echt heel veel mooie schilderijen. De Staalmeester van Rembrandt... is echt een prachtig schilderij. Daar heb ik voorgestaan. Daar heb ik wel 20 minuten naar ze kijken. Omdat het gewoon echt fucking tief is, mooi is. Op die nachtwacht... Niks. Nee. Maar het is alleen maar... En moment, van wie is... Uh... Op het moment, moment dat ze iets vinden wat niet iedereen lelijk vindt. En daarna komen ze erachter dat het van Rembrandt is. Dat vinden heel veel mensen, denk ik, het toch weer mooi. Van wie is dan uh, de aardappeleters? Van, van, van... God. Dat slaat dan ergens op. Een paar ja. mensen die aardappels eten. Ja, dat was in die tijd heel bijzonder. Joeh, we eten aardappels. Frit, ja. al een oh, hier in Nederland. Ja, niet, Flikker eens op. Dat hadden we de kaas eten. Dan smijt je z'n oor af. Nee. En dan ga je dan urenlang, daar wil ik zeggen, dan ga je urenlang in de rij staan. Maar er zijn Amsterdammers die hebben er problemen mee. Ja, luister zelf, het is ja, eigenlijk een probleem aan het worden. Ben je benieuwd? Ja. <laughs> ben hebben iemand uit Warmond. Warmond? Ja, hard. Hij, hij, hij noemt ze het Art. art het is Art. Art ja, uit Warmond. Hij zegt, wij en Warmond smullen van dit <laughs> <laughs> <laughs> Nou, Art, dan krijg je er nog een paar. Met het paasweekend voor de deur staan ook weer hordes toeristen klaar voor een bezoek aan onze hoofdstad Amsterdam. Een zegen voor de stad, toeristen geven er jaarlijks miljarden uit. Maar de groei is wel extreem. Ja, want in 2000 kwamen er 4,5 miljoen Dit buitenlandse toeristen naar Amsterdam. En vorig jaar, 2014, was dat ruim het dubbele 9 miljoen. Toen, in 2000, had Amsterdam ruim 16.000 hotelkamers. Inmiddels zijn dat er ruim 26.000. En dan de cruise schepen. 2000... Zo goed gaat het met onze economie dus? Die ja als alles goedkoop. Is. We zijn het Roemenië ja. van, uh, Ze zeggen we wel elke keer erbij van. Ja, die Chinezen, oh, daar komen we straks op. Ik heb er nog een clip van. Maar, dat er steeds meer mensen hierheen komen, is meer eigenlijk gewoon een beetje te kijken. Een soort derde wereldgebied. Hé, hey, hey, apisch kijken. Het is wat wij vroeger in Roemenië hadden. Ja. Het is lekker goedkoop. Nee, hé, hey, wat? Je ja, had toen op een gegeven moment, toen wij jong waren. Ik heb het zelf niet gedaan, maar dan gingen de mensen echt om de havenklap. Gingen ze naar, uh, weet ik veel, een cruise daar maken. Gingen ze naar Australië, gingen ze. Ja. De Filipijnen, even apies kijken, daar apies kijken, even naar de Antillen, een weekendje. Maar dat is er allemaal niet meer bij, hè? Dat was hetzelfde wat wij daar deden, hè? Dat doen nu al die gasten hier. En nog een neuk is onze hoofdstad, tegen Dus het brachten die 100.000 toeristen naar de hoofdstad. Vorig jaar ruim 250.000. En veel Amsterdammers die vinden dat het met al die toeristen nu echt wel te druk is geworden. Het is even zoeken tussen al die toeristen, maar dit is de Amsterdammer Harry... Volgens oh, oui. hem komen er veel te veel mensen af op zijn stad. Je kunt je keren. Het is echt heel erg vreselijk. Uh, het wordt een soort van Venetië en dat moeten we niet hebben. De stad slipt helemaal dicht. Maar ja, Amsterdam heeft nu eenmaal veel te bieden. Het is voor de hookers, weed en allemaal my Wat What more do you want? We <laughs> lieven Amsterdam, want het een bijzondere stad. Hookers I love the Amsterdam because of the pea soup and the bread with the pea soup, and she loves it more. <laughs> Om een willen van Amsterdam. bezoekje oh. aan Amsterdam is voor steeds meer oh. mensen vanuit de hele wereld betaalbaar geworden. En ook Nederlanders komen massaal voor winkels en musea. En dan krijg je dit: urenlange rijen voor het Van Gogh Museum. Dat zat toch, die Engelsen net? Ja, tuurlijk. De hoekjes en hoeie. Dat is nog een reden waarom je komt. Hier is, hier is het over Van Gogh. Nou. Winkels en musea, en dan krijg je dit: urenlange rijen voor het Van Gogh Museum. Al deze bezoekers geven ook veel uit in de horeca en hotels. En dus is het promotieteam van de stad er blij mee. Het is goed voor de stad. Het is goed voor de economie voor de stad. Het is goed voor de banen in de stad. 70.000 banen. Maar je moet, het ook wel goed, je moet die balans wel in de gaten houden, want de stad moet leefbaar blijven. Daarom is het de bedoeling dat steeds meer toeristen ook Amsterdam uitgaan. Bijvoorbeeld naar Volendam, de Keukenhof, of de strand. En architecten denken dat het ook mogelijk is om in de stad zelf meer ruimte te creëren. En dat is in het verleden, is dat de stad dat ook gedaan. Hier bijvoorbeeld was vroeger een brug, en daar is nu een plein van gemaakt. Dat, dat zou je op alle brug, andere ja. plekken, waar knelpunten zijn, ook kunnen doen. En als je dan toch bezig bent, ja, dan denk ik dat je ook aan de ook dan die fietsen onder dat plein doen, zodat ze niet in de weg staan. De gemeente komt nog met plannen, maar ondertussen klagen zelfs toeristen dat er te veel toeristen zijn. <laughs> er is een stichting opgericht voor de belangen van de Amsterdammers. Harry, zit erin. U kunt toch ook gewoon verhuizen? Ja, lul. Nee, dat zou kunnen. Maar ik wil graag hier blijven wonen, want ik hou van Amsterdam. Nee, ik hou houdt niet je van Amsterdam. Je wil het even veranderen, lul. minder toeristen alleen. Veel minder toeristen. Niet, niet iets minder, echt veel minder. Maar ja, of dat gaat gebeuren... Oh, dat een ja. Ik hou van Amsterdam. Nee, als je van, van iets houdt, dan hou je van zoals het is. Als je van je vrouw houdt, dan hou je ook van zoals ze is. Ja, maar hou jij ook van Wageningen met alle Chinezen erbij? Nee, ja, maar die beschouw ik niet als Wageningen. Ik hou wel van Wageningen met Dijsselbloem en Pechtel erbij. ja, ja. Ja, ja. Chinees is een virus. Dus nee. zo we jij nou op je computer heb staan. Nee, dat is ransom. Ransomware. We hebben coin fault op de computer. Onze computer is gegijzeld. En dan moeten we een bitcoin betalen. Ja. Maar dan gaan we het mooi niet doen, hè, 1 je fijn. Één bitcoin, is, want, dat staat nou 227. euro. Jeenig. We hebben nog 70 euro om te betalen en anders wordt het dubbele prijs. <laughs> ja, dat gaat gewoon. Een Windows-installatie deed je Niks geen, uh, wij, betaal, wij zijn net wij uh, we don't. Uh, Negotiate with terrorists. Nee. Net in live laat zich niet Dat was niet afpersen. het niet afpessen. Nee, iemand anders gijzelen. Maar dit, ik heb iets wat hierop aansluit. Dat is eigenlijk allemaal no news. Ah, no nieuws Noem maar no nieuws trouwens. Bedenk me nu. Ik ga een beetje draaien. Ik zo... <coughs> ja, als je dit nieuws hoort dan helemaal. Er komen namelijk steeds meer... Uh... Ja, de titels staan volgens mij al. Je hebt het al gezien. Ja, maar ik doe nog net alsof. Je doet net alsof, hè. Ik gooi het gewoon erin. Dat heeft te maken met wat we net gehoord hebben. Wat komen er steeds meer? Ja. Ja, Arabieren. Arabieren? Ja, Arabieren. En die andere. Die andere. Een beetje gelig. Ja, het gele, de gele pest. Ja. Ja, het gele gevaar. Die moest allemaal in de keukenhof bij elkaar drijven en, en hoppakee. Ja, een plek waar je, waar je, waar je kan noegen, ja. Fuck op. De goedkope euro lokt veel toeristen van buiten Europa naar ons land. Vooral Chinezen en Arabieren. En die zijn dol op shoppen. En dus stoppen de bussen die we eerst alleen in Kinderdijk en Volendam stoppen. Shoppen doen ze. Ook in Roermond. Oh. Want daar staat een outlet met designerkleding. Designerkleding. Oh, Prada en Gucci. Dat hebben wij vroeger in het Oostblok. Voor veel toeristen begint de reis hier. In het mini-Nederland van Madurodam. Dat is echt zo. <coughs> dus ze komen zo op terug. staan daar in Roermond bij een of andere outlet. Met, met uh, Gucci en zo allemaal. En ze hebben de beelden van dus die Chineesjes. Die Linkpinks. Die rare, schele gekken. Gele... Gekke, gele... liefjes Tigershonden. <laughs> ja, die zien we van die zwarte. Weet je wel, van die mode thuisjes allemaal uh, vol, de bus, met bussen van het vol. Dat nee. het, maar ik wou zeggen, vroeger gingen wij nog als vakantie naar Hongarije. Dat was zo lekker goedkoop. Ik kon een lekker dure, dure kleding in Nederland heel duur was. Het ja, kon... was nep. Nee, maar je had ook gewoon echte. Dan betaalde ik nog steeds minder dan hier. Nou. Okay. Ja. Weet je wat de Chinezen vooral voorkomen? Melkpoeder. Snuivens of niet? Nee, serieus. Die halen massaal. Echte schappen leggen in een grote steden. In Amsterdam, misschien in Rotterdam ook wel. Daar is zelfs al... De, uh, Albert Heijn en alles... Is een, uh, twee pakken... Voor de Chinezen mogen twee pakken melkpoeder kopen. Want ze trekken echte uh, schappen continu uh, leeg. Is het dol op, ja. Ja, ze vertrouwen namelijk hun eigen melkpoeder niet nee. meer. Dus ze kopen zoveel ze kunnen. Dat exporteren <laughs> ze naar China. Dat zou ik ook niet vertrouwen. Nee. Nederlandse baby's, Die hebben geen oplossing daarvan trouwen Van Nederlandse baby's Hebben de uh, natuur iets vooruitgevonden. Bier. Borstvoeding. <laughs> Ja, maar als je, je hebt ook mensen die geen uh, vrouwen die geen bosvoering kunnen vergeven. En dan is het, kan je melkpoeder als alternatief pakken. Ja. In principe kunnen de eerste twee jaar van je leven. Je kan niet gewoon uh, een pakmelk geven. Nee, dat is slecht kom ook. Ja, dat geef een ja. kat ook. Ja, maar je kat is een god van geen baby. Tuurlijk wel, ze zijn het baby's. Het zijn nog kittens. Ja, dat zijn survivors, Mick. Als je die als het geeft, <laughs> in het begin een kleine hoeveelheid, dan gaan ze er ook aan wennen. Hun worden ook niet ziek van teken en zo. Ze zijn veel sterker dan mensen. Ik wil niet over teken praten, dat is voor mij heel zwak. Ja, ik weet het. Ik ga snel verder met, uh, met je andere zwakte. Meer buitenlanders willen ons land leren kennen. Het aantal buitenlandse toeristen groeit dan ook al jaren. Vorig jaar waren er bijna 14 miljoen. Een stijging van ongeveer 10% ten opzichte van het jaar ervoor. 14 miljoen? De groei was het grootst bij de Chinezen. Het aantal ja. Chinezen dat Nederland bezocht groeide vorig jaar met 18%. En ook voor dit jaar verwacht het Nederlands Bureau voor Toerisme dat het aantal 18%. Chinezen met 18% zal toenemen. Nog een De Arabieren weten ons land steeds beter te vinden. Ja. Nou ja, ze vinden Nederland heel erg mooi. De klassieke Hollandse iconen vinden ze geweldig. Ja. En ze houden van shoppen. shoppen en waar bij. gaan ze dan winkelen? Hier in Roermond. Bij Designer Arm. Oh, fucking met bussen komen ze aan om in te slaan. Favoriet zijn merken als Burberry, Prada en Gucci. Like old brands and stuff, with, with good price. Onze bezoekers uit China en het Midden-Oosten bijvoorbeeld komen onder andere naar ons toe vanwege de lage eurokoers. Uh, waardoor zij een enorme koopkracht hebben. En, uh, ze krijgen wel tot 25 tot 30 procent meer euro's voor hun geld uh, op dit moment. En dat maakt het shoppen voor hen hier heel aantrekkelijk. Neem nou deze tas van Prada van 2000 euro. Voor een Saoediër betekent dat 8200 rial. Dat is 19 procent goedkoper vergeleken met vorig jaar. Nice. Voor de Chinezen is het zelfs nog een stuk goedkoper. Zo'n 21 procent. Een bag. Een ja. bag, shoes, then... Wallet? Wallet. Oh, ja. Yeah. Normaal is het niet Is het een door machine? Is het hier een Is het heel expensive? De China is het andere wel. De komst van de toeristen uit Azië en het Midden-Oosten is goed voor de economie, want ze geven veel geld uit. Onze internationale bezoekers zijn goed voor ongeveer 15% van onze omzet, terwijl het 6% van onze bezoekers zijn. Dus als die euro lekker laag blijft... Dan zou het zomaar kunnen dat we iets meer uit deze landen bezoek gaan zien. En dat is leuk voor hen, ja. maar ook voor ons. Ze brengen het, alsof we er heel blij mee moeten zijn inderdaad. is daaraan. leuk voor hen. Als ze heel lekker laag blijft. Het is leuk voor hen, maar ook voor ons. Ik dat zegt ze letterlijk. Ik snap dat het ook niet. Dat is ik... toch een, een teken, ik ben ik niet heel gratis economisch onderlegd. Maar een teken dat onze economie nog steeds zo crap actief ja. is. Ja, dat is een teken. Dat, dat het toen, uh, je, een met, toen werd er toen, weet je hoeveel miljard er toen werd bijgedrukt een paar maanden geleden? Sinds die tijd is het helemaal gekelderd. Nou, nee, goed gaat dat, ja. Ja, het fantastisch. Ja, is Amerika goed, gaat er ja. ook goed mee. Ja, dat is zo goed. Dat is nou, uh, gaan daarom, ze meer... nou, daarom gaan we nou in die Chinese banken. Dan gaan ze meer uh, goederen van ons uh, importeren, hè. Hey. Wij, wij gaan die Chinese bank, die gaan we in. Puur omdat China ons er graag bij wil hebben. Ja, ja. tuurlijk. Tuurlijk. Dan blijven lopen. Slaapzacht. Hey, waar we eigenlijk deze week niet zoveel, eigenlijk niks over gehoord hebben, wil ik eventjes nog op terugkomen. Namelijk? Op, het, uh, op de Airbus A320 van de uh, uh, German, German Wings. Oh, maar, uh, hoe heet hij ook alweer? Andreas. Andreas. Andy. Andy, Andy, Andy. Andy Lubitz. Andy, Andy Lubitz, Andy Ja. Lubitz. Ik, uh, ik heb daar een, een artikel uh, over geschreven. De vrouw was geen hè? Nou hebben ze weer allerlei signalen gehoord, hoor ik bij Curry. Oh, ja, oh, uh, oh. Oh. ja, ja, ik weet wat je bedoelt. Wat ik wil zeggen, ik heb er ook een artikel over geschreven. dat zal je niet gelezen hebben. Nee. Dat is, misschien dat mensen... Het, er zitten ook deze, twee van deze clipjes in. Wat er altijd heel vaak met stukken rampen gebeurt... is in de eerste uren dat zoiets gebeurt... dan krijg je de meest wilde conspiracy maar je krijgt ook informatie die klopt. Weet je nog? Want ja. Dat is bij alle rampen zo. Ja. En, en die, die dingetjes... die worden dan een paar uur later worden die vervormd in, in het verhaal. Want ze hebben, de, de media heeft nog niet helemaal in de instructies gekregen... Van, van bovenaf van wat ze wel niet mogen zeggen en doen. En wat... Wie de daders zijn, bla bla bla. Dus dan zitten de experts en mensen met contacten... die, die hele andere dingen zeggen dan in één keer de dagen daarna. En, ja. en wat er gebeurt dan? Niemand weet het meer. En wij moeten dus geloven dat... Uh, Der Andy heeft dat vliegtuig overgenomen. Dat is net een gek was. Ja, hij heeft geen contact opgenomen met de uh, uh, luchtverkeersleiding. Dus ze hebben geen alarm, alarm gekregen, toch? Geen uh, emergency, emergency nee. calls. Nee. Niks gekregen... En ik keer poetsbad, boom, lag hij in de Alpen. Dat is een beetje het verhaal. Ja. Dan gaan we terug naar de eerste uren. Ja, ze hebben hem wel opgeweerd te roepen, hè? constant. Ja, ze hebben, hun, ze hebben het vliegtuig. Vanaf de grond, Vanaf de de grond hebben ze vliegtuig. Ja. Vanaf het vliegtuig. Maar van het, het vliegtuig uit niks geven ze. Er is ja. niks gehoord, helemaal niks. Nou we hebben we Frans, Frans 24. Frans 24, zeg ik dat goed? Ja. En die, um, ja, dat is een Franse zender. Die zaten dicht op het nieuws. Die hadden er iemand zitten die kon in contact stond met de Franse autoriteiten. Die daar ter plekke bezig waren. Ja. En dan krijg je dit nieuws. Dit is net, net aan de ramp. Ik wil even, even terug onderwijnen. Ja, de, de science is in. Niemand lult er meer over. De die heeft gedaan. Zeker. Ja, Zeker was hij was knettergek. Blind. Alles. Als je tegenwoordig ook nog maar migraine hebt. Af en toe mag je ook geen piloot meer worden. Ja. Maar hij had overal last van. En uh, dit worden we in de eerste uren. Bring in Armin Georgian, uh, who joins me now in the studio. Uh, Armin, what more do we know at this point? Well, we know that the pilot sent a distress signal, uh, so that uh, does suggest some kind of uh, major uh, breakdown or failure uh, during the flight at that oh. point. Hmm, interesting. Not yet. What do you mean? <laughs> bring in Armin Georgian, who joins me now in the studio. Armin, what more do we know at this point? Well, we know that the pilot sent a distress signal. So that does suggest some kind of major breakdown or failure during the flight at that point. So asks, what do we know? What weten we know? And he says one thing very slowly. And we know that we... A note to you dus daarom weten we dat het iets niet helemaal uh, niet goed was. En nootie jou voordat de problemen begonnen, zegt hij. Daarna begonnen de problemen. Ja. ja. Ja. En ook dit is geen bewijs, weet je niet? Wij, nee, nee, nee, Wij, wij nee, gaan nee, ook nee. niet nee, zeggen dat nee, we nee. nog een bewijs hebben. Oh, nee. maar allee, je kent allee. mijn theorie. Mensen die, nou ja, die hebben we vorige week ook in de show behandeld. Ja. Dan is er een groot probleem met die Airbus en is. En als je op vakantie gaat, het is nou april, misschien gaan ze binnenkort gaan ze iemand op lentevakantie. Als je in een Airbus probeert te boeken, en dat is geen geintje, dan menen wij van niet Life bloed serieus, doe, nee. stap niet in. Nee. De Airbus 320 niet, Airbus 321 niet, fuck it off. Gewoon even niet ingaan, want dan gaan er misschien nog wel een paar. Dat is allemaal niks verhaal. Want die andere was ook wel een maand of vier daarvoor. Het is precies hetzelfde probleem, softwareprobleems En de, de autopiloot de neus We hebben beneden. toch nog een rapport onder de uh, show notes van vorige week staan? Ja, maar ik heb deze week een artikel geschreven op Indico Revolution, waar alles helemaal duidelijk in staat. Heel veel van deze clipjes ook. Indico Revolution.nl <coughs> De autopiloot nam dat ding over bij die andere vlucht stuurde naar beneden met exact dezelfde snelheid naar beneden als, als bij German Wings. En die piloten hebben er een paar minuten over moeten doen om een oplossing te bedenken. En die oplossing was om de twee computersystemen in de Airbus, in de cockpit, maar gewoon helemaal van de stroom af te halen uit de uh, laatste poging. En toen konden ze handmatig weer dat ding overnemen. Dus waarschijnlijk was Der Andy en, en die piloot niet zo heel uh, op de hoogte van dat andere incident. En hebben ze niet, is het niet, bij niet gelukt. Um, CNN zat er ook een um, term. Dat is de rampenzender bij ja. Die dus hadden het volgende. All we know on that right now from French authorities is that they did get a distress call and that the last words they're saying they heard were emergency, emergency, and obviously uh, very frightening words to hear in connection with what was going on on that airplane. <coughs> emergency, emergency. Hadden ze gehoord? Dat is toch een heel ander wel als uh, Andy die heel cool. De stand van het vliegtuig veranderd zou hebben. en toen zwijgend. in een doodstille cabine. ademend naar beneden gestort dus, ja. uh... Dat is. Dat ga je zeggen. Ik heb ook nog een clipje. die hebben wij gedraaid. in onze uitzending. twee dagen na de ramp. Ja? Daar heb ik even een, een klein stukje uitgeknipt. Toen stond er een verslaggever van de NOS. stond in het vliegveld van Hamburg. en die had. interessante informatie. Kun je, je nog herinneren? En nou, zo gaat het. Waarschijnlijk herinner jij het er niet eens meer. Nee. Dit zat in onze uitzending. Twee dagen na de ramp, ja? hier begon ik mee. Het was de eerste clip van het NOS namelijk op het acht uur journaal van de ramp zelf, op dinsdag meen ik. En toen wisten ze nog niet zoveel, dus ze hadden een verslaggever die zelf onderzoek is gaan doen. En die kwam met een, zoals die zelf al zegt, in het zoek van. Jeroen Wollers in Duitsland. Jeroen, het was natuurlijk een Duits vliegtuig, dus ongetwijfeld zijn de Duitsers ook op zoek naar die antwoorden.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 Dit was het NOS op de dag van de ramp zelf. Ze zeggen het. Ze zeggen het. Dat is wat jij er straks zal zeggen. Er wordt een hele hoop nieuws. Ja. En daartussen zit de waarheid. Ja. En in deze clip zat daarnaast had, hij, had hij het dan een Duitse expert gevraagd. Ja. Nou, Dat heb ik eruit geklipt. En daarna zei het vrouwtje van het journaal nog. Nou hier gaan we vast nog, in, nog meer over horen. Nou, nooit okay. meer. Nee, nooit meer. Geen woord. Nee, daar hebben ze het nooit meer over gehad. En dat is waarschijnlijk nog. Dat hij, er zitten ook bij de NOS zijn er wel journalisten die het willen. Ja. En redacteuren die het willen, die het nieuws willen brengen. Natuurlijk, ja, deze gast net. Die, die willen dat nieuws echt wel brengen. Dol enthousiast. Ja. En die denkt ook van... Oh, hier gaan we verder. Ja. Maar weg... Ja, dat is een journalist die, die onderzoek Dat is een gekke, Andy. gekke wolves. Dat is een journalist die onderzoek deed van de NRS. En daar hebben ze er weinig van, hoor. Ik heb daar dan iets wat ik op aansluit. Het slaat helemaal nergens op het item. Dat ga ik nu alvast zeggen. Het gaat over de MH17. Ja. We zijn inmiddels bijna negen maanden verder... Dan 17 juli. We zitten bijna op negen maanden. Ja. En de NOS heeft eindelijk een keer zelf onderzoek gedaan naar de ramp met de mh 17 Ze hebben verhalen die ze toen gehoord hadden, die hebben ze negen maanden na dato onderzocht of dat waarheid is. Ja. Ja, ik ga het gewoon even draaien. Ja, misschien ligt het aan mij hoor. Maar ik vind het echt een beetje raar verhaal, dit. Dat je daar negen maanden over moet doen om te bedenken van. Hé, hey, dat gaan we eens eventjes uh, journalistiek nachecken. Goedenavond. Vlak na de crash met mh 17 in Oost-Oekraïne... waren er nogal wat vragen over KLM en Malaysia Airlines. Zij zouden als een van de weinige luchtvaartmaatschappijen... over het conflictgebied hebben gevlogen. Nu blijkt uit onderzoek van de NOS dat veel meer maatschappijen dat deden. In de maanden voor die fatale dag, 17 juli... steeg het aantal vluchten boven Oost-Oekraïne zelfs fors... Verreweg, de meeste maatschappijen, en dus ook KLM en Malaysia Airlines... gingen ervan uit dat de situatie veilig was. Oekraïne, februari vorig jaar. Burgeroorlog in Kiev en dan lijft Rusland de Krim in. Oekraïne is woedend en boven de betwiste Krim gaat het luchtruim dicht. Maatschappijen die normaal boven de Krim vliegen moeten dicht. kiezen... gaan ze noordelijker of zuidelijker vliegen. Veel maatschappijen kiezen voor het eerste, boven Oost-Oekraïne dus... Zoals KLM en Malaysia Airlines dus. Maar ook Lufthansa, United Airlines, Virgin en Singapore ja, Airlines. De prijs de tickets omhoog. Het aantal vluchten ja. per dag boven Oost-Oekraïne stijgt fors. Van 103 in februari naar 137 in juli. Maar Delta stopt op 10 maart. British Airways op 19 april en het Duitse Condor op 20 april. Het zijn uitzonderingen. Als je om moet vliegen, dan kost dat lading. Betalende ah. lading, bijvoorbeeld vracht... ...of een passagiersstoel. En dat betekent dat je dus of minder mensen mee kan nemen... ...of minder vracht mee kan nemen. Want er moet meer brandstof in het vliegtuig. En dat is natuurlijk iets wat geld kost en je mist opbrengst. En die afweging wordt gemaakt. Maar in de weken voor de crash van MH17... ...worden boven Oost-Oekraïne elf legervliegtuigen... ...en acht helis uit de lucht geschoten. Op lagere hoogte dan die de burgerluchtvaart gebruikt... ...en dus blijven ver weg de meeste maatschappijen... ...boven Oost-Oekraïne vliegen... Denk maar daar het over het na, dat is toch absurd? Dat het luchtruim. Wat? Dat is toch volkomen belachelijk? Gewoon, en daar hebben we al eerder over gehad, maar iedere keer als ik het weer hoor, dan strijkt het me weer in mijn hoofd. Jij vervoert als vliegtuigmaatschappij mensen, die een veilige vlucht garandeert naar God mag weten waar naartoe. Ja. En je gaat vliegen over een gebied waar helikopters neergehaald worden, vliegtuigen neergehaald worden. Ja. Maar je zegt, ja, nee, maar die worden neergehaald op 6 kilometer. Ja. En wij vliegen op 10. Ja. Gewoon dat risico kunnen we lopen. Ja, zo geldbelust zijn. Ja. Geldbeluste fuckers. Ja. En je durft het wel als je het aan de, aan de passagiers zou voorleggen van tevoren. Joh, jongens, twee tientjes erbij. Of anders, anders gaan we, moeten we over oost oekraïne Willen jullie dat? We nee, moeten even twee tientjes bijlappen. Ik denk dat de meesten zeggen, ja tuurlijk. Ja, maar ik vind ook een klein beetje... Waarom moeten wij altijd alles extra betalen? Waarom kan het niet gewoon een standaard vlucht zijn? Een standaard prijs. Dat is ook wel belachelijk. Wat? ...iedere dag de, de, de, die, die klote vluchtprijzen veranderen. Dat weet ik niet. Zo vaak vlieg ik niet. Belachelijk. Dat ja? nee, vind ik echt schofferig. Ik ah. je mijn mensenlevens uh, uh, zo'n risico neemt. Ja. Ja, zo zijn ze juist. Dat weet je. Dat weet je na 93 uitzendingen van dit... Uh... Ja, je weet het. En toch komt het iedere keer weer als je dit hoort dan. Ja. Maar toch knap, Wel knap dat ze... Uh, ik doe nog een klein stukje van hun onderzoek. Wel knap dat ze die na 9 maanden ja, zoiets, nou, hadden ja. van, zoiets hadden van... We zetten er een mannetje op. Was. De belangrijkste reden is dat het natuurlijk een, een soort van ja, afgang is als een land moet zeggen, het is niet meer veilig bij ons. En dat wil wij niet zeggen. Nee. Zelfs niet als er helikopters worden neergeschoten, nee. vliegtuigen. Nee. Dan wil je toch uitstralen dat je nog steeds beheerst daar kunt vliegen. Ja. Hadden maatschappijen beter moeten weten. Maar de vraag is, wanneer interpreteer je iets als een echt gevaar, een groot gevaar? En die afweging, die, uh, die opmerking, He? die moet eigenlijk komen van de veiligheidsdiensten. En die veiligheidsdiensten oh, wow. zijn wat dat betreft eigenlijk, daar is veel te veel op bezuinigd. En die oh. werken dus niet meer uitsluitend oh. op het niveau waarop de luchtvaart zou willen dat ze werken. Oh, oh, okay. oh daarom hebben ze onderzoek gedaan. Ze hadden opdracht. Okay, we was meer geld. Een paar maanden, twee maanden geleden was het al, hè? de veiligheidsdiensten konden niks meer. Veel te veel bezuinigen. Ik zat dat uit te luisteren. Ik denk, waarom komen ze hier nou negen maanden mee? En toen aan het einde, de laatste zinnetjes. Ja, zei die gozer. Toen komt het de Veiligheidsdiensten. Want die hebben te weinig mensen, te weinig middelen. Ik ik en toen niet waarschuwen. En zo'n vliegtuigmaatschappij zelf kan niet inschatten. Dat als er daar raketten in de lucht in geschoten worden, dat het misschien niet nee, is. Nee. Dan heb je de Veiligheidsdienst voor nodig ja. die je dat vertelt? Ja, dat snap ja. ik ook wel. En die hebben je toevallig. Hebben die meer geld nodig, denk, zeggen ze. En, en, en die hebben nogal wat invloed op de. En toevallig staatstelevisie, en toevallig grijpen die dit dan even aan. nee maar even je, Ze hebben het altijd over de staatstelevisie van Rusland. De staatstelevisie ja. van Noord-Korea. Wat is dit voor een NOS? Wat is dit? Nee, wij hebben vrije pers. <laughs> dit is fucking staatstelevisie. Wij hebben vrije pers, man. Oh, oh, oh, oh. Ja, dat was de NOS een beetje deze week mee bezig. En ik moet wel RTL danken deze week. Die hebben ook heel veel zelfonderzoek gedaan. RTL? Ja, die hebben ons een beetje onze show wel gered. De NOS, RTL, NOS was echt zo fucking slecht. Ik vind RTL zou zo'n baken. NOS was... Weet je wel? NOS... Oké. Okay. Nee, ik moet niet veel van NOS zitten, bitch, joh. Dus, uh, uh. Ik krijg ook al het materiaal van hen. Ik heb uh, onze oude quiz, quiz weer terug. Welke? Ja, raad het nieuws. Moet ik het weer raden? Ah, ja, ik weet het Jij al. Jij weet het al. Ik kan het ook aan die studiokittes vragen. Ja. Ah, die zijn naar buiten. Ik nee, graag. Ik vond het een heel leuk onderwerp. Ik denk dat het deze week ook wel je... Heb ik het eens goed geraad eigenlijk? Ja, de ja. laatste keer. Weet je het goed. Nou, dan, dan geef de keer daarvoor was altijd kansloos. Dan geef ik mezelf dan weer een goede kans. Jan, deze week ben je aardig op de hoogte van wat er allemaal speelt ja. in de media. Ja, dit... Uh... Je mag niet stiekem op de chat kijken. want Die horen toch pas later. Oké. Okay. Gaat het nieuws. We willen dus morgen de hele straat versieren met gele linten en gele ballonnen. Dat doen ze in Amerika ook als uh, troepen uit het buitenland komen. En ze komen in hun buurtje, daar hangen om de bomen grote gele linten. Een verwelkoming. De vlag uit meneer. Ja inderdaad, het was een kippenvel momentje. Ja, Sjaak Rijker? Ah, oh, heb hem ja. Ja, dat was, een... ja, ja. was te. Ja. ja Ik moest denken aan een sporter, dat is net niet bijzonder. Oh wat een gasten. Ik wil hem nog een keer draaien Weet je, dan, en dan even de beelden erbij schetsen waar het over gaat. Het beeld is, Sjaak uh, Rijker, dat is een machinist, die is twee jaar geleden, oh, ja. ging hij met zijn vrouw naar... Vier jaar? via jaar, ging hij met zijn vrouw naar Mali. Maar, Mali. Dus hij is ontvoerd, zijn vrouw is ontsnapt en hij heeft uh, vier jaar eigenlijk zonder dat wij heel weinig van hem hoorden. ...heeft hij daar gezeten en ja. deze week is hij ons bevrijd door Franse commando's. Hij zit te klaar voor jassen met, met de Al-Qaeda. Ja. ja, drie, ja kijk is een ontvoering waarvan ik nog wel... 3,5 jaar of zo. Wij hebben wel eens ontvoering in twijfel getrokken. De meester. Deze ontvoering geloof ik nog wel oprecht. Ja, ik heb beeld van die echte. man ook gezien en een in een video. En daar sprak echt de, de doodzang in die man zijn ogen toen hij om hulp vroeg. Ja, maar ook een baard van, van ja. drie, precies 3,5 jaar. zo. Ja. Dit is gewoon helemaal iemand die echt gegijzeld is. Ja. Geen uh, Lisbeth uh, Spiegel. Judith. Judith. Nee, Lisbeth. Judith. Judith Spiegel. Judith, ja. Maar wat dit dus was, deze clip. Dit is in... Uh, hij woont in Woerden. Meen ik? Woerden, ja. En dan hebben ze de, de middenstand. De winkeliers zijn dit. Die willen het, uh, het centrum willen ze met gele linten. Bomen met gele linten. Omdat het uh, in Amerika ook zo is als de soldaten thuiskomen. Hè? Huh? ja dikke tape Het ja. was op dezelfde dag, hè? Of geloof ik? Of op een dag daarna. Die man, die, die, die man heeft het uh, bijna vier jaar opgesloten ergens in de woestijn en weet ik veel wat allemaal meegemaakt. En dan ga jij als winkelier. Want het enige waar jij aan denkt is: hey, er komen al mensen, er komen al mensen te En We gaan het even en dan moet je en dan krijg je dit nieuws.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 Waar echt helemaal geen nieuws in zat. En toen kwam op een gegeven moment ook nog die Sjaak Rijker oh. erbij. Echt, echt, de helft van, de, van die twaalf van die minuten ging er dan, dan weer naar Sjaakie. En de rest ging dan over onzinnige paasvuren. En gele ik... linten. Gele linten. Om precies te zijn. Dit heel... is cheap. Dit is fucking cheap. Hij zegt twee keer gele lente. Uh, mm. En gele ballonnen. Uh. Mm, ik durf hier bijna te hè? Dat dit niks met Sjaakie Rijker te maken heeft. Dit is gewoon de paasversiering. die ze waarschijnlijk toch al op hadden willen hangen. Zo? Voor het paas Geel is de paaskleur. Ze mm. dus hebben gele ballonnen en gele linten hebben ze keer klaar. Hij is net twee dagen geleden is hij ontsnapt. Daarvoor wist niemand. In één keer hebben ze gele ballonnen en gele linten. Die hadden ze al liggen, want die hadden ze toch al opgehangen. Want in de paas dus doen ze een winkelstraat versieren. Dat is nog best kunnen. En die arme Jacques Rijker, die heeft vier jaar vastgezeten. Dus die denkt nog oprecht, die heeft waarschijnlijk geen gevoel van tijd. Die denkt oprecht nog dat het voor hem is. Ja, maar de Sjaki die zat er nog, dat duurt nog een paar dagen. Ja, de Sjaki is lekker op vakantie gaan lezen. Ja, maar we hadden al. dat is al lang verregeld, hoop ik. Dat weet ik dan wel. Nee, dat is te hard, dat je Prachtig, man. Ja. Goh. Wil jij een itempje waar je aan <tijd> <tijd> gedachten had? Ik wil Had jij een itemje in gedachten? Nou, dan? ga eens even kijken, ik ga eens even in de kijken. De, de, de, deze dan mooi heb wel gehad. Wat denk je van de NS5-club? Oh ja, de NS Fight Club, dat was ook wel een lekkere bonje. Dat was een hijse. De NS Fight Club, dat weet je wel. dat zijn van die, van die doorgesnovene mogaltjes. Dit komt er toch op neer, op het molesteren, de nieuwe hobby van sommige landen, de conducteurs te molesteren. Ja. Is je een link opgevallen, tussen op het moment dat als conducteurs gaan staken, of actie gaan voeren, dan wordt er vaak diezelfde dag, wordt er weer een conducteur in de pens gestoken. Er is een groepje jongeren, die heeft gewoon een hekel aan, als conducteurs staken. Dat kan. De... Ja, ik ga een hele gevaarlijke dingen zeggen, hè, maar. Het wordt ook een beetje overdreven, kom op zeg. Wat? Er is geen conducteur veilig. <laughs> Iedere conducteur heeft met geweld te maken. Nou, ik reis niet heel vaak met een trein, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat een conducteur met geweld had. En ik heb een voetbaltreinen gezeten. Ja. Dat wil ik heel eerlijk zijn. Ja, ook niet. Ja, het gebeurt. Je hebt het met mongole heb je overal. En conducteurs, en, en, en, dat is niet. En, hou me toch goed als je conducteur bent. Belangrijk beroep. Ik vind, uh, als je in een trein gaat zitten, moet je ook een kaartje kopen. Maar ik zou je nou eventjes... Oh nee, daar dat is een keer. Ik van ja, je, gaat, je doet een... Uh, daar gaat het helemaal niet over. Het nieuws van deze week ging daar helemaal niet over. Ja, maar ik ben er wel kwaad mee. Waarover? Wow, dat, dat, dat, uh... Over dat, dat, dat... De reden waarom... Er is altijd gezeik in die treinen. Als mensen geen kaartje kopen. En dan komt zo'n conducteur. En de hele mug zit. Weet je waarom dat is? Weet je waarom mensen geen kaartjes kopen? Omdat die vijf, zes keer per jaar niet met de trein gaat... Koop ik altijd heel trouw een kaartje, Mick, hè? Naar Amsterdam toe. 28 euro. Heen en terug. Hop. En dan zit Gerritje weer met zijn treinkaartje klaar te wachten op het conducteurtje. De heenweg komt hij niet. Op de terugweg komt hij niet. Daar heb ik echt een schur of schorre aan. Als ik 28 euro uitknip, weet ik dat er zo'n, zo'n, met een pet naar me toe komt. lopen Met een knipkaart. Ik weet knip, het al, ik weet, weet het al. In mijn ik zit er de hele tijd te denken. Wat? Jij bent ooit afgekeurd van conducteur. Dat is waar. Jij hebt ooit als conducteur gesolliciteerd. En toen hadden ze zo'n clip dat iedereen kon conducteur worden. En toen wil jij conducteur. Jij wou je niet even. Jij niet even. Ah, ja, dat is, zo. dat, dat, dat is. is projectie hier. Nee, Live nee. in de show. Ik zit te denken dat hij komt aan in één keer. <laughs> wat heb je af te geven, die gasten? Ja, ja. Hij, was, hij is afgekeurd toen. <laughs> jij bent afgekeurd Ik ben toen? niet afgekeurd. Ben wel nee, ho, ho, ho. Ja. Niet oordelen voor je het hele verhaal ik, ik was nog jong. Ik was 18. Nou, dan zou je er goed... Ik, op... was aardig... ik was niet afgekeurd. Ik was niet afgekeurd. Kan je nog aardig wat klappen ontvangen? Op je achter. dus dan hadden ze je moeten Ik was niet afgekeurd. Wat ze namelijk zeiden was, dat ik voorlopig afgekeurd was. Maar dan mocht ik wel eerst een paar jaar als... Als real runner. Peronbach. real runner. Nee, Peronbach. Moet ik op peron gaan lopen, moest ik daar kaartjes controleren. Ja, die, die worden wel gewoon doodgeslagen. En terecht. Oh, zegt dat hard op? Merle zegt ook dat we, Die hebben nooit iets meegemaakt in de trein. Jongen, ik kom ook nog eens de trein, zeg je Nee, maar ze moeten gewoon consequenter gaan controleren weer. Ja, dat ben ik maar het leest. feit dat als ik, als ik zes keer per jaar met de trein reis en ik niet ik... gecontroleerd word, dan gaan er op een gegeven moment gaan de mensen die denken, ja, dan ga, ik, ik ben een, een, een, iemand, dan ben ik echt zo Ik koop altijd een kaartje, ik ben Jan Boerenlul, ik heb geen zin. Eén keer, één keer, moest ik naar Den Haag toe. Ik ga haast morgen, dan was te laat, ik kon naar de station inrennen. Dan heb je die automaten He? Ik in die automaat haast, haast, kaartje en pinpas erin. In typ maar toe moest, dan haast op, op, op, op. op een gegeven moment ben ik klaar. Het geld is van mijn rekening afgeschreven, er komt een geel kaartje naar beneden storten. Die trek ik uit die automaat en ik ren naar de trein die klaar staat. Ja? Tot zover. Alles goed. Ja. Ik zit in die trein en ik ben blij. Ik denk, ik ben een tijd in de haag. De controleur komt, de conducteur. Kaartje meneer. Ik word nooit gecontroleerd. Kaartje meneer. Ik geef mijn kaartje. Hij zegt: ja, dit is een betaalbevestiging. Maar is een kaartje? Ik zei, dit is mijn kaartje. Nee, dit is de betaalbevestiging. Die tyfusautomaat gooit eerst een gele betaalbevestiging naar beneden toe. Ja? En mm -hmm. dan pas je kaartje. Dus mijn kaartje lag nog in de automaat. Degene na mij, die kon gratis naar Den Haag zeggen, wil. Oh. Kreeg nog een boete van eh, ik weet het, 72 euro, geloof ik, of zo. Stel je gore, vieze, smingere, heftige wenkers. Ja, Kamer. Ja, en die niet wanker, en als je niet controleren, dan loop je naar buiten. In de, in de pauzes. en dan staan ze Bij jouw coupe staan ze gewoon rustig op het perron. Je hebt vriendelijk aan te kijken, maar controleren doen ze het niet. Meer. Nee, dat de durven ze ook niet meer. Ik zou het ook niet meer doen. Ze dus ik ook alleen maar peukje gaan roken. Ja, toch. Lekker op. Maar ja, het ging er inderdaad deze week over dat er weer van die dorgsnoven imbecile zich hadden uitgeleefd op een conducteur. Conducteurs zelfs, denk ik. En ja, ja, toen was de vraag een beetje van, moeten ze wel of niet bewapend worden? Conducteurs. Ja, dat lijkt me dat. Dan. Maar, daar, daar gaat dan onze staatssecretaris Mansveld. Dus, ik ken haar niet echt. Aadje, Gaat... vroeger nog bij de Hagen voor, Aadje Mansfout. Nee, dat is een vrouw. Maar de Hagen heb je Aad Mansfout terug. Oh, dat is wel best klaar. Ik heb een scheidhekelen aan de Haag. Ik heb Hagen. En daarom. <laughs> maar die, die wist het echt niet meer. Maar ja, Moet je ze nou wel uh, bewapenen, wil je niet bewapenen? Lok dat uit, hè? want als dat zijn een beetje mee, dan, ja, dan lok je het misschien ook al uit. Dan krijg je dit item. Staatssecretaris Mansveld vindt het lastig, zo zegt ze zelf, om beveiligers van vervoersbedrijven pepperspray en een wapenstok te geven. Morgen praat ze met de NS, de vakbonden en ProRail over geweld tegen treinpersoneel. Ik ben niet deskundig op het gebied van wapengebruik. Uh, ik weet ook niet of dat de verstandige weg is om te gaan. Ik laat die vraag ook voor een deel bij politie en justitie. Maar ik zal ze vragen morgen aan te sluiten bij het overleg wat ik al heb, omdat dit nu ook op tafel ligt. En één ding vind ik wel, alles moet bekeken worden. Ja, alles. Alles moet bekeken worden. Maar Erik heeft een suggestie in de chat. En die vind ik wel even noemenswaardig. Want dat is namelijk waar. Waar het uiteindelijk op uit gaat draaien. Is het verdwijnen van de, van de conducteur. De conducteur die gaat eruit. Wat ze namelijk steeds meer tot in perfectie aan, aan, aan het uh, uittesten zijn. Dat zijn die toegangspoortjes. Waar je niet meer doorheen komt als je geen geldig kaartje hebt. Op het moment dat ze die poortjes helemaal 100% veilig hebben. Ja, dus denk jij helemaal met je oudswijsje. Helemaal met je geïdentificeerde kaartje overal voorkomt. Ze dus precies weten dat je binnen bent. Is er geen conducteur meer nodig. Althans niet zoveel meer. Dat kan toch Want geen. iedereen die dan in de trein zit heeft een kaartje. Anders kom je dat hek niet hoor. Dus dat precies zijn. Die conducteurs zijn nou aan het staken. En die Mongolen staken ervoor. Dat binnenkort hun eigen baan. waarschijnlijk. Dat vind ik een complot denken. Waarom? Hoe gaan ze dat aanpakken dan? Hoor? Even in de praktijk. Uh, uh, ik uh, heb uh, uh, Ede uh, uh, Wageningen voor, voor me. Het station. Ja, een hek, ze dan staan je met z'n allen te wachten op een trein. Nee, van tevoren al, voor het, het seizoen in kan. Ja, heb je die poortjes, ja. Als, je, gaat het in, als je daar net zo bij voetbalwedstrijden, als je die hoge hekken hebt, die draaihekken. Ja, maar dan, dan kom je de... naar binnen met een OV-chipkaart gewoon alleen al. Dus als jij er al met je OV-chipkaart erin. Ja, weet ik veel. dat zal misschien best wel iets te regelen zijn. Ik heb er geen verstand van. Maar het lijkt me aan een slecht idee. Ik denk dat ze daar wel naartoe gaan werken. Ik zeg gewoon, waarom, bewaar, waarom geen pepperspray geven en. Wat willen ze, pepperspray en. Een wapenstok. Ja, waarom niet? Dan hebben ze in het buitenland overal hoor, conducteurs. Zal ik je zeggen wat ze moeten doen? We hebben wel eens in Hongarije of zo. Maar je bloedt serieus. Of Spanje? In Spanje, de, in, de, in de trein geweest. Ze die gooien die moeten ze uit de rijden de trein zoden moeten slaan. Ja, ja, ook. Wie? Ja. De conducteurs of de etenbakken? Nee, de etterbakken. Ga als je een park en een grote bek er nog erbij uit de trein donderen. Rijden. <laughs> dat, <doe je laughs> dat doe je drie keer. Ja. Dat komt drie keer in het nieuws. Ja. Daarna bedenkt iedere boerenlul die nog zwart wil rijden, die bedenkt zich wel, als hij zeker weet dat er 100% uit de trein geflikkerd wordt. Gewoon ergens ter hoogte van uh, Apeldoorn. Als die zit, zit op volle snelheid. Is, zorg dat er een van die deurtjes toch open kan. En hop, autotraai jij. Over de, de Rijnbrug. Hoppakee. Ja, kom maar terug als je een kaartje kan lopen op. en weer kan lopen. Toepa. Ja, dat vind ik een goed idee. Ja. ja prima. Wat idee wat ze nu kunnen hebben, hè? Heb je het idee gehoord hoe ze dit willen oplossen? Nee. Ja, dat staat waarschijnlijk al bij de titel van de clip. Ja, ja, moet het zelf doen. Ja, de reiziger... Ja, Gooit het er zelf in. Laat het nieuws het werk doen. Dat is verstandig. En dan mag je waarschijnlijk los te gaan. Daarop. Of niet. Een gewone woensdagmiddag in de trein tussen Almere en Lelystad. Niets aan de hand. Maar dat kan rap veranderen. En voordat er zoiets als dit gebeurt, moeten reizigers voortaan ingrijpen. De drie korte tips zijn... Uh, spreek iemand gericht aan. Ik wil hulp van u. Tweede tip is... Uh, Zeg tegen de mensen, ik wil dat je een blok om mij heen vormt. Uh, en een derde belangrijke tip is, zorg dat degene die uh, agressief is, wel een mogelijkheid heeft om te vluchten, De jagen. Even serieus, hè? Je zit in een trein, hoe kan je vluchten? Even serieus, uh... jij kent het ook wel. Je kent ook die imbecielen, die dorus over die in de stad zitten lopen. Die je weet van, ik heb altijd een grote mond, iedereen, oude om iedereen. Maar, maar, maar die daar gaan? Die lagen, daar zeg ik even niks tegen. Ja. Je kent ze. Ja. Die lopen, helaas, en die stemmen ook als eerste van het eiland straks af, als ze het pakken krijgen. Maar die heb je. Maar als daar, die zijn meestal niet alleen. Zelfs in zijn... Wageningen is gegaan het ook Nee, oorlogen. maar die, die hebben als kenmerk ook dat ze een soort van kuddetje vormen. Dan lopen ze daar in zo'n roedeltje. Ze zijn bijna, bijna nooit alleen. En dat durven ze niet. Want ze hebben coke nodig om, om hun mind-ego te voeden. En het zijn eigenlijk maar hele zielige, zielige trieste wankers. Dus die verzamelen ze zich in een groepje. En dan durven ze een conducteur aan. Maar als zo'n groepje van vijf van die dorgers idioten in de trein bezig is. En ik zit daar alleen of met door in de trein. Ja, dan, dan het eerste wat ik doe is wegwezen. Andere, Spijt me zeer. Ander Ik ga toch niet een, een kringetje om die conducteur voor me hebben. Ben gek? Geef maar een geweer. Geef die, geef die uh, conducteur dan maar wapens. Ik ga me daar toch niet meer mee moeren. Ik betaal God, een fortuin om uh, in de trein te zitten. Dan zal ik gewoon moeten meevechten. Schoon me toch op. En laat we heel eerlijk zijn. Als ik, over wat ik net straks zei. Als ik in de, tijd de conducteur was. Ik zat ook de hele dag op de hockey. Natuurlijk. Flikker is ja. maar op. Ja, dat zal ik straks zijn. Maar uiteindelijk is de enige manier je het op kan lossen is 100% controle. Het feit dat je constant kan rijden zonder dat je gecontroleerd wordt... maakt het aanlokkelijk om op een gegeven moment te prijzen die missen, hè? Uh, yeah. Ja. Nee, ja. Er zal inderdaad wel zo'n oplossing gekozen worden. Ja, nee, ben ik en mee. misschien iets mannelijkere conducteurs. Maar dat zover dat, dat met... zijn ze Maar We hebben zo'n mannelijkere conducteurs. Ah, ja. Het zijn over het algemeen zijn het een stel homofiele wenkers. En hoezo was je afgekeurd? Omdat ik niet homofiel genoeg was, denk ik. Ik zie ze dus dan denk ik, van, ik denk het altijd. Dat zit voor altijd in mijn systeem. Dat altijd dan. in mijn systeem als ik in een trein zit. En ik zie ze, ze, ze kom ik keer toevallig wel controleren. En ik denk van, wat een looze. En dan denk ik van, deze looze heeft wel een baantje hier gekregen. En Joost niet. <laughs> ik was jong. Jong en onervaren in het leven. Maar jij bent nu wel een van de beste podcasts van Nederland. Hey, en niet. Zo is maar het maar. We gaan even verder met ja, de oplossing de oplossingen die ze hebben. Zo. Dus, Waarin ja, we er er gaan? We. Ja, We jagen niet in een hoek. Niet in de, de Stichting de hoek. Maatschappij en Veiligheid denkt aan <laughs> mini-cursussen van een half uurtje. Dan weet iedere reiziger wat hij moet doen. Ja. Weg, ja. we van optreden tegen geweld. Dat zou best wel eens kunnen werken. Maar de mensen die we vandaag spreken in de trein. die weten niet zeker of ze dat wel durven. op het moment dat de situatie zich voordoet. Ik denk gewoon eerlijk gezegd niet dat, dat er echt mensen heldhaftig genoeg zijn, zeg maar. om dat te doen. Nee. Jij ja, dus ook niet? Nee, nee ja, zeker niet. Uiteindelijk nee. niet. Ik kan me wel voorstellen dat, dat je iemand helpt. Als je aangevallen wordt, ik kan me ook voorstellen dat u niet helpt. Ja, ik ben zelf ook geen held, dus ik zou het wel goed <lacht> vinden, ja. Ik zou, denk ik, meteen 112 bellen, maar niet zelf ingrijpen. dat is een gekke. Dat is jarenlang verteld. <lacht> waar bevindt Daarbij, u zich? Ik kan wachten op kloppen. <lacht> ja, waar zit je? <lacht> ja, daar zit je in de city. En vooral in het noorden van het land, dat is de uren door. Ja, <lacht> dan heb ik daar... de, de ernaast. Schietend. En dan zien ze jou bellen en dan schieten ze, dan schieten ze jou kapot hangen. En terecht. terecht. Even ingrijpen. Want dat heeft de overheid ons immers jarenlang verteld. Daarbij, je kan wachten op klappen als je ingrijpt. Juist. Ja, het is niet zonder risico. Oh. Uh, maar de vraag is, hoe wil je samenleven? Wil je elkaar helpen of Veren. wil je elkaar niet helpen? Hij komt moeten een trein uit. De kans dat je die krijgt is wel veel minder als je juist de goede manier optreedt. Er zijn vandaag ook reizigers die het plan zien zitten. Als ik het zie gebeuren, dan ga ik wel ingrijpen. Ja, dat zeg je nu. Ja, dat zeg ik nu, maar... Laat het in de praktijk gebeuren, dan zou je het zien weten. Nou, als het eigenlijk uit de hand loopt uh, en je kan er wat aan doen... Dan oh, nee, dan je er wat aan vind. Maar ingrijpen vergt dan wel de juiste aanpak. Anders wordt het alleen maar erger. Het is niet voor iedereen weggelegd. Nee. Uh, wat, wat je nodig is hebt is dat verlaten. je neutraal uh, bent en dat je rustig bent. Dat je rustig? afstand houdt en dat je ook kijkt van hoe beïnvloedbaar is iemand. En dat op een rustige, overtuigende manier... Ja, dat je eigenlijk op die manier alleen iets kunt niet. zeggen... En uh, hoe meer emotie er zelf inbrengt, hoe meer het gaat escaleren. Ja, dus kunt ja. u soms nog steeds maar het beste gewoon 112 bellen. Nou. We gaan naar Sander Paulus, die is nu op de redactie. Sander, uh, nu moeten de reizigers dus ingrijpen. Eerder hoorden we bijvoorbeeld al dat er extra beveiliging moet komen... dat de spoorwegpolitie terug moet komen. Idee is dat. Ondertussen gaat het geweld gewoon door. Ja, want zelfs vandaag nog is er iemand opgepakt... die gisteren twee medewerkers van de beveiligingsdienst van de Nederlandse spoorwegen... een paar stompen op het hoofd gaf. En weer, zoals vaker in dit soort gevallen, ging het om een zwartrijder rijder... die gepakt werd en probeerde op deze manier aan de boete te ontkomen. Nou, ondertussen praten de Nederlandse Spoorwegen en de Bonden verder juist over maatregelen die dit soort geweldsincidenten moeten voorkomen. En het belangrijkste punt dat morgen op de agenda staat, is of er het mogelijk is om twee conducteurs op de trein te zetten na tien uur s avonds. Morgen om 11 uur gaat dat overleg weer verder. Oké, okay, hoor we morgen meer. Dankjewel, Sander Oké, okay, Dankjewel, dankjewel. Ja. Wat ik me nou afvraag, hè? over een kinderfeest, dan hoor je onmiddellijk Quincy Gario en zijn leger met Zeurpieten. Die hoor je zanigen. Over dat het woord zwarte piet niet gebruikt mag worden, maar we mogen wel gewoon een heel nieuws item lang het over zwartrijders hebben. Ja. En daar praat niemand over. Nee, het niet ik zou dit illegaal rijden willen noemen. Waarom dan de zwarte huiskleur bij jou? Ja, ik snap dat ook niet, waarom ze dat constant, constant moet doen. Gewoon in, in mijn uh, prepping. Ik denk dat we toch even naar, uh, naar Oekraïne moeten gaan. Er is wat, wat uh, ontwikkelingen. Ja. Dat het hele Poetinismus gedeelte. Poetin zelf. heeft een eerste mooie zet gegeven voor het net niet live plan. wat we drie weken geleden uitgedacht hebben. Is van de enige oplossing voor Griekenland. Ja, dat was een goede. Is naar Rusland toegaan. En dan heeft hij ook. Uh, die uh, Tsipras uh, op bezoek Cyprus, gehad. Tsipras, ja. Tsipras. Tsipras was bij Poetin. De Griekse premier Tsipras. van de uit de EU. Maar? We mogen geen handel drijven met, uh, met Rusland. Maar hij ging erheen. Maar zowel Poetin als Tsipras hebben ook allebei gezegd: er is beslist geen handel gedreven. Er zijn beslist geen afspraken nee, gemaakt over nee nee, nee, nee, nee. Nee. Ik heb er een clipje van. En ik heb uh, Poetin en uh, Tsipras erin laten zitten. Een paar seconden hebben ze allebei. Zoals dus de mensen Grieks of Russisch kunnen, kunnen ze controleren of het NOS de waarheid spreekt. En dat nou eens terugkoppelen? Nou ja, hoe groot is de kans dat de mensen ons, binnen ons luisteraars die hier nu live luisteren. Griekse of Russisch kunnen. Die kans is groter dan dat ze het terugkoppelen naar ons. Dat valt me wel op. De laatste weken is het, het mailgedrag richting ons ingezakt. Net zoals in het begin. Ze zijn weer bang aan het worden. Waarschijnlijk omdat jij die rechtse ideeën allemaal had. Had? Ja, en de vorige uitzendingen. Ik snap je niet wat ik bedoel? Als ik mensen ga... jou horen. Ze, ze weten niet dat je alleen maar een klein lief, schattig troetelbeertje bent. En dat je... Een keer in de week gewoon even alles eruit gooien en dan uit, uit, overkomen als een of andere idioot. Die gaan durven ja, ons niet te mailen, want die denken meteen: Oh, dan krijgen we bam, bam, bam. Ik we Joost erover hebben. Het zijn, dan kan iedereen aan. De mensen die met mij gemaild hebben. Ik ben best vriendelijk. Ja, maar dat weten het, het overgrote gedeelte van de, van de mensen. Weet het niet. Joost Dat .nl. is toch voor hun even een, een grote stap? In mijn mailbox, honderden per ma dag. Ik krijg bijna niks. Ik krijg bijna geen mail. Ik wil er een schrifting in maken sommige mensen teleurstellen? Ik ook geen lieve mailtje. Gewoon van iemand die gewoon een keer wat liefst. Hi, Joost. Ja. We kregen wel een klacht trouwens over onze vorige show. Wat dan? Hij heeft vast niet geluisterd, maar hij keek alleen maar naar de showtitels. Wat dan? Die zei, Mickey, waarom heb je Deming en Doofpot met hoofdletters geschreven? En Jezus niet. En Jezus niet? Nou, dan wil ik ja. best uitleggen. Ja, dan wil ik best uitleggen. Omdat Deming bestaat, de Doofpot bestaat... En Jezus niet? Juist. En ik zei ook van, damn, ik doop op een 2D's, dat vind ik mooi staan. En Jezus is een niet bestaand iets. Ja. Dat weten we niet. Misschien bestaat hij wel. Maar ik weet het niet. Nee, ik twijfel ook aan. Ernstig? Ik geloof wel in de, in de reptilian Jezus. Meteen. Maar die andere Jezus met die baard en die witte dingen aan? Nee. Nee, eh, flikker op. Echte Jezus, die heeft wel bestaan, maar die heette geen Jezus. Maar die was ook veel, veel kikker naar de Ja, dat was gewoon een toffe vent. Ja. Maar die was ook gewoon. Niet alleen maar licht en liefde. Die was gewoon ook, ook gewoon een bastard. Die had zijn dark side omhelst. Dat was gewoon net als wij. Recht voor zijn rapers. Ja toch. Ja, Jezusje. Een echte. Oké, okay, ik ga nu naar uh, Tsipras. Hè. Ging in. Tsipras bij uh, Poetin. De Griekse premier Tsipras op de thee bij de Russische president Poetin. Ja, ja, een bezoek waar de ja. Europese Unie tandenknarsen naar keek. De Grieken in geldnood gingen naar Moskou, ondanks de sancties die de EU tegen Rusland heeft ingesteld. Als dat maar goed gaat. De Griekse premier in Moskou, waar de EU een ijskoude relatie mee heeft. Ijskoud is het. Hmm. Een bezoek met alle gebruikelijke beleefdheden en plichtplegingen, zoals een kranslegging bij het graf van de onbekende soldaat. Wie is het eigenlijk? De Russische president Poetin is in een isolement. Isolement. Hij oh, is een isolement, hè? Poetin hier. Ja. Poetin is alleen al al blij als er iemand komt, hè? Ja, niemand. Snowden. Niemand, isolement. Snowden, daar praat hij een beetje mee. Ja. En verder de BRICS-landen. Ja, hoor. Iran. Syrië. Ja. Al die staten eromheen, Kat of zo en zo. Poetin zou doorgaan weer gewoon een keer met Merkel en met. Uh... Azië. En Rutte hier weer praten. Ja, dat zit er even niet in. je wel, als er we het zomerreces zijn. Als je in, uh, in Griekenland zit, Als we gewoon thuis zijn. Ja. Dan wel. Dan is ja, het leuk als een Cyprusje hier voor komt. Afleiding. Als het echt de Poetin is, hè, dat was dan ook uh... en de echte super. Ja, precies. Weet je weet maar nooit. Met Europese sancties vanwege zijn rol in de oorlog in Oekraïne. En de Grieken, die zijn blut. Blut. De onderhandelingen met Brussel over miljardensteun verlopen stroef. De vraag is dus of het gelonk met Rusland een weg drijft in de Europese eenheid. Plechtig tekenden beide landen documenten die moeten leiden tot nauwere samenwerking. Maar concrete afspraken kwamen er niet. Tsipras heeft de Russen niet om directe steun gevraagd. De EU kan voorlopig gerust zijn. Putin sprak verzoenende woorden. Uh, we Rusland beantwoordde de Europese sancties met een boycott van Europese landbouwproducten. De Grieken hebben er last van. Poetin hapte niet. De boycott blijft bestaan. Poetin had de Europese vlag nadrukkelijk in beeld geplaatst. Hoewel de Europese Unie niets met het onderrondje te maken had. Dat vond ik mooi van hem. Dat de Europese vlag, die blauwe met die sterretjes, die had hij echt helemaal zo Pontifical. in het midden. Ja, ah, dat is toeval. Nee, Poet en Buma. Ja. zegt, hier, fuckers, ja. ik koop het. Ja. Alleen dit al. Weet je wat de angst. Ze kunnen rustig weer gaan slapen. What the fuck? We maakt het uit? Wat een lul. En Tsipras had gezegd van, uh, nee. nee, we gaan niet uh, door de boycott heen. Maar niemand kan ons verbieden om uh, banden met andere bevriende landen aan te halen. En dat is er. Is ja, toch? De NAVO. De flitsmacht. Oh god, die hele supergigantische snelle. Binnen zes dagen geloof ik klaar zijn. Uh... Ze zei je binnenkort: de flitsmacht gaat binnenkort oefenen. Ja, Want het was vandaag zover. Ze hebben geoefend. Ze en de... hoe? Een hoe? De geslaagde oefening. Dit was echt de oefeningen, de oefeningen. Maar gingen ze dat doen ook weer? Nu. Dat weet ik niet. Misschien zeggen ze het in de clip. Het ging over de Nederland... Dit gaat over de Nederlandse soldaten van de, van de flitsmacht. Ja? Nederlandse gedeelte. Die jongens. Ja, dit is uh... ja, nog niet. zes uur van vandaag zat het in. Zou je ook niet op kunnen voorbereiden. Maar dit nou, is ja, een geslaagde oefening van de flitsmacht. Wat wil je nog meer? Zijn wij goed genoeg voorbereid op dreiging uit het oosten? Dat weet je de nooit. De naaf vindt van niet. En heeft daarom de flitsmacht opgericht... Duizenden militairen die razendsnel paraat kunnen zijn als een NAVO-land wordt aangevallen. Nederland is een van de grootste deelnemers in die flitsmacht. En vandaag oefenen ze voor het eerst. Sokken. Eventueel schone broek. Ondergoed. Wat Echt genoeg om de eerste dagen door te komen. Echt genoeg om de eerste dagen door te komen. Echt, echte soldaten. Herhaalt letterlijk de vraag. Echt genoeg voor de laatste dagen, om de eerste dagen door te komen. Echt genoeg om de eerste dagen langs te, door te komen. Ik heb het al moeite moeten hebben om iets na te praten. Blijkt nu. Nou, hij meteen. Dat is nog, dat doet dan een ander vaartje. Ja meneer, dit en dit en dit. Ja, het is ook kloten. Maar ja, dat is een scheidoefening en dit en dit. <lacht> Ik heb er geen zin in. Droog oefenen. Ik wil rustig knallen. Come on. Eer gisteren kwam de melding. En dan is het plunje zak inpakken en wegwezen. Twee dagen. De nieuwe flitsmacht van de NAVO moet binnen 48 uur klaarstaan om uitgezonden te worden. Even eventjes hè. Ze hebben dus... 48 uur hebben ze gehad. Eergisteren ging die melding uit. Dit zijn Nederlanders, in die in Nederland wonen. Ja. Hoe lang heb je nodig om, om je, je plunjezak in te pakken, afscheid te nemen? En 48 uur. Dan is Polen lang genuuukt. Klaar. Dag Polen. Ja, misschien is het wel, hoort of wel het plan. Ja, dat slaat nergens. Op. Dus denk je, moet niet, niet te snel. Een oorlog kan niet beginnen als je gelijk binnen 10 minuten tegenhavelen. Je moet ze eerst iets gruwelijk laten vernietigen. Dat blijkt maar. Maar ik zal het nog een keer herhalen, want zij zeggen het toch, hier zo. Dat Echt genoeg om de eerste dagen door te komen. Echt genoeg om de eerste dagen door te komen. Eer kwam de melding en dan is het zak inpakken en wegwezen. De nieuwe flitsmacht van de NAVO moet binnen 48 uur klaarstaan om uitgezonden te worden. Bij, pak de nu bij je hand. Volgens jou in één rij lopen we naar binnen toe. Het is nu nog een oefening, maar aan het eind van het jaar moet deze macht er klaar voor zijn om zo snel mogelijk richting het oosten te trekken als de Russen toch besluiten om een NAVO-land aan te vallen. Want dat moet het uitstralen, een waarschuwing aan Rusland dat de NAVO er klaar voor is. Okay, wij zijn als uh, onderdeel van de NAVO, uh, moeten wij in staat zijn om uh, militair ingezet te worden en uh, dat, dat, dat geldt voor uh, iedereen. Uh, wij leveren onze bijdrage als militair en uh, het is uh, aan uh, ja, de wereld om, um, um, um, om dat te zien dat wij daartoe in staat zijn en toe bereid zijn om, dat, uh, om, om die inzet te doen. Hebben deze militairen wel tijd om afscheid te nemen van vrouwen? Ja, maar die, je ziet die gozer dan niet met in beeld erbij, want dat was me toch een kneus. Had sowieso rood haar en hij zag er niet uit. Maar dat doet er verder niet toe. Maar hij zag er echt uit als zo'n omhooggevallen officiertje. En die zegt nou... Ja, ze zien nou dat wij de klaver zijn. Maar hij is een onzekere pik, man. Als Poetin dat ziet, dan lacht hij. hij Poetin moet het doorsturen. Hij lacht. Helemaal ziek. Schoolvoorbeeld daarvan is Karmans toen bij uh, Mladic. Dat weet ik niet. Dat was in die uh, Srebrenica-oorlog. Dat was die, uh, toen in een weet viel. Ik, waar die. Uh, VN is nog schuld van krijgen dat ze die mensen vermoord hebben. Wat absurd belachelijk voor schandalen vermoorden is om die mensen daar verantwoordelijk voor te houden. Want die stonden met, met, met, met katapultjes te schieten tegen militairen, ja. tegen, tegen mitrieurs. En hij uh, stond, stond in zo'n ruimte te onderhandelen met Mladis, de generaal van de Serviërs. Van de weet ik voor wie, ik weet niet precies. En daar stond echt een oorlogsgeneraal hè. Bosnische die, die, die, die, Serviërs. Ja, maar die hebben nog eens echt. Een oorlogsgeneraal in die malis, die, had echt, die, was, die, had, die kwam uit de oorlog. Ja. En je had Karremans. Die had altijd geoefend op de Veluwe. En die hadden ze nou daar op, op, op, op, op, in, in een kever neergezet. Ja. Om, om, om 100.000 mensen te verdedigen. Wat niet... belachelijk, wat niet kon. Maar je zag in alles dat die man ook geen enkele zelfverzekerd had. Het was een prooi, een speelballetje was het. Want die malis, dat was een geharde, keiharde kerel. En die zei: nou, dan schiet ik ze allemaal dood. En Karremans kon niks. En dat is dit ook. Ja, maar deze gast ook Die is inderdaad een kont want dat ben je in het leger, moet je dat zijn? Ik zou binnen een dag. Ja, dat zou goed zijn. Ja, ik ga er niet. 14.000 Ik ga akkoord iemand die me zo toesnout en die zegt: Mijn militair, ik ben jouw militair niet, lol. Nou, je kan me gewoon dingen vragen. Je kan mij gewoon dingen vragen, die doe ik dan. Nee, maar deze gast is er gewoon een kont die is op een gegeven moment, weet ik voor dat gast. sergeant luitenant, weet ik veel wat geworden. Nee, wat hij is soldaat de klasse. Ja, maar hij heeft nu een heel peloton soldaten. Ja. En die moet hij dan, als de oorlog komt, dus dat zijn pelotonnetje. De Tour of Duty had je daar, uh, Purcell, weet je die gast? Ja, Ed Anderson. Anderson, Lieutenant Anderson. Ja. Nou, die kon het. Ja, maar het, het Anderson was ook een, een, een, een doorgetrainde oorlogsvederaan. Die had, die had dingen meegemaakt. De dus slag bij de Maar deze gast is omhoog gekust en die komt straks daar, die is helemaal niks. Dat is de eerste die, ze, die, die in zijn bok schijt. En Als dat zijn jongens vroeger op Hamburger heel hadden gelegen, dan... Uh... Weg. Weg. Nee. Ja, de mensen hebben tijd om uh, afscheid te nemen, maar dat, dat zal heel kort zijn. Uh, maar dat zijn uur, mijn militairen gewend en uh, wij zijn, we zijn altijd uh, klaar om te worden ingezet als dat nodig is. Ja. Maar de militairen stapten niet in. Het was droog oefenen van de kazerne <laughs> tot het vliegtuig. Er wordt nu geen NAVO-land aangevallen. De flitstroepen mogen voorlopig weer terug naar de kazerne. Gelukkig. Ze zijn van de kazerne naar, naar het vliegveld gegaan. dat was de oefening? Nou ja, daarna is het alleen maar vertrouwen op de vlucht. Ja. Ja. Iets als de brandweer, hè? Nou, dan hoop ik dat ze die Buker-raketten de hele tijd niet meer hebben. Kom op! Yes. We is drie twee uur een hele complete boekinstallatie leeg. <laughs> we hebben gezien wat één boek doet. Nou. Ze halen veertig vliegtuigen neer, voordat wij überhaupt bij de ja, geluk... zijn. Maar Wij hebben vroeger in een vorige leven, waren wij oorlogsleiders. we waren generaals. Tuurlijk. Als jij nu, binnen drie dagen dus of 48 uur. Dat is je Maar de Russen die vallen Polen binnen. Boerschuld. Ja, snap je? Of, of, of, nee, de Baltische Staten. Dus die vallen ze binnen. Die, dus hun hele personeel trekt daar mee. <coughs> achter. Compleet uh, voorbereid, hè? Ja, die, die, staan daar klaar. Dus die nemen dat hele gebied in. En drie dagen later komt daar de NAVO aan. 2000 soldaten. In, in vliegtuigen. En dan staan er van die bukes en weet ik wat. Ik heb die dingen gezien op RT waar ze mee oefenen, man. Kom op. Ja. Maar slaat dit op. En dan kom je met een machina 2000 ofzo, of zo. Nou, of Het is wel nergens. Op. Een legerje van Likman Dat Dus kansloos. Hoor. Is voel, iedereen, het is veiligheidsgevoel. Veiligheidsgevoel kweken. Als je geen leger hebt, moet je doen alsof. Alle soldaten die luisteren, of mensen die soldaten kennen. Echt, zeg, vertel ze dit verhaal. Wat ik nou voor een heel simpel verhaal. Rusland slaat de slag, pakt uh, Letland. Dus ja? Die ze helemaal vol met hun apparatuur en manschappen. En dan kom jij aanvliegen. En ze hebben uh, radarapparatuur waar ze, uh, weet ik veel, een straal van 100, 200, 300 kilometer. Wat ga je doen? Wat ga je doen? Kanon uh, cannon fodder, noemen ze dat. Ja. Maar dat zijn eigenlijk alles uit het lege mensen. Stop ermee. Stop met die onzin. Steek een bloemetje in je loop. Ja. Dat is een goeie. Ja. Goed. Uh, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? We gaan... Gewoon alfabetisch of zo, hè? Ja, deze. dat is gewoon naar beneden af. Ja, deze. We hebben Brandweerend ook... middel in je frislaat. Ja, ook hier wordt het niet over gehad. En ik, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb er echt heel weinig verstand van. Het gaat over het nieuwe handelsverdrag wat we met Amerika gaan doen. TTIP. tip hey, Ja, TTIP. tip En ik weet, het enige wat ik ervan weet, is dat heel veel van die uh, complotmedia sites, als je op nieuwe Media, kijkt, heb je altijd overzicht onder elkaar. Gloork Nee, maar die hebben het al, al, al maanden, jaren hebben ze het erover dat de New World Order. Uh, eindelijk helemaal de New World Order is. Als TTIP tip doorgaat, is het einde van de wereld. Ja. ja, en ik heb die wel eens geprobeerd te lezen, maar ik snap er geen flikken van. En dan, dan denk ik van, waarom is dat een einde van de wereld? We gaan een handels. Het probleem, het probleem is dat het dan. Uh... Wat is dat met nieuwe New World Order? Dat er twee dingen komen. Dat uh, Met TTIP kunnen als een producent een probleem heeft aangeklaagd. wat kan hij dat buiten de rechtszaak omregelen. Wat doe je raar is, buiten de rechtszaal. Dat wordt dan via een commissie of zo geregeld. Maar ja, dat is ja. natuurlijk erg fraudeleus. En wij vertrouwen erop dat we hier in Europa een hele goede uh, voedsel- en warenautoriteit hebben. En we denken dat die in Amerika heel slecht is. En dan dus zeggen we, dan moeten we onze regels aanpassen aan Amerika. Dan eten wij ook hele slechte kip. Chloorkip. Ja, daar hebben ze het constant over. Chloorkip. En daar hebben ze ook nog meer denk. Maar dat is wel een beetje naïef, want dan vertrouw je dus wel heel erg op ons eigen corrupte Europese. Ik denk dat die niet geld willen verdienen. Die laten ons ook stront als, maar, als we nog geld blijven. Overal? Ja, nee, maar dan krijgen we M M M Monsanto hier. Ja. Daar hebben we genetisch gemanipuleerde gewassen. Ja. Ja, ja, nee, die hebben we zelf niet. Hè. Oh, daar zitten ze allemaal een soort bitch. Maar ik denk we, bij mij eigenlijk, ja, wij, onze zoet maakt ook vol met gif. Tuurlijk. Dat, daar gaat het hele item namelijk ook over. Een uh, RTL-verslaggever in, uh, in Amerika. Die is naar zo'n supermarkt in Amerika gegaan. En die doet verslag vanuit de supermarkt. Dat is hun T-tip. Hoe hun T-tip uitleggen is, is dit item. dat is RTL, hè? Je kan niet te veel verwachten. Voor mensen die boulevard en goede tijden en zo doen. Zit uh, Albert Verlinde daarin? Nee, dit is gewoon RTL-nieuws. Okay. Albert Verlinde, die kan ik echt niet uitstaan. Die, die, die stem ik als eerste van het eiland. Leuk man. Die trap ik eraf. Leuk man. Ja. dat is een vraag hè. Dat was hij toch al? Weet ik veel. Hoe weet je dat? Hij is toch gescheiden van de burgemeester van je, Hoe moet dan? ik dat nou weten? De burgemeester van Maastricht dat ze mij getrouwd. Ja, dat weet ik. Ja, heb ik ah. Dus voor homo in Nederland. Dat is een kippige 52-jarige homootje. Ja, Gad, we moeten er niet aan denken. Nee, wij mogen zijn. toch wel eens als show kunnen Als dan zou ook... ik homo zijn, dan zou ik toch nog 100.000 andere... Al... Ik zou nog liever Goorden nemen dan hem. Ja, maar ik vind wel dat wij als show een, een soort... Uh, uh, hoe moet je zeggen? Een, een, Kans moet er even aan, aan, aan dat soort oudere homofielen... Dennis zou het erop kunnen. Of uh, Piel Piel. Zou Piel het kunnen op ja. Albert Verlinder? Ja, 100%. Ja, als hij, als hij, ja er is sommige bij. <laughs> ja, het gaat dus over... Uh, wat zeggen ze hier? Dit hebben hun Brandweer een middelen in je vreslaan. Ja, maar je komt er onzin. Grote oneenigheid in het kabinet over een groot nieuw handelsverdrag dat Europa met de Verenigde Staten wil sluiten. De VVD is voor het verdrag omdat het groei en banen op moet leveren. De Partij van de Arbeid wil het verdrag tegenhouden tenzij er een hele strenge voorwaarde wordt voldaan. Ten eerste moeten Nederlanders goed en eerlijk werk hebben. De arbeidsvoorwaarden waarom de mensen aan de slag moeten in Amerika zijn anders dan in Nederland. Ten tweede moeten we een mooi eerlijk product op ons bord hebben s'avonds. Geen gloorkip, geen hormoonvlees. <laughs> In Amerika mag dat allemaal wel. de tenderen moeten we hier in Nederland in de Tweede Kamer dat verdrag kunnen lezen. En kunnen besluiten of dat we het wel of niet willen. Hey, maar even, even, even, want ik snap het gewoon echt niet, hè? Nou, ze hebben het over die chloorkip en zo. Ja. Die komt dan hier in de supermarkt. Dat weet je dan toch als consument. Dan ko koop je toch niet die chloorkip, maar de kip die er nou ligt? Of is dat te simpel gedacht? Ja, wat gevaar is dat er misschien alleen maar chloorkip ligt mee. Nee, maar je, je hebt we... toch geen kip meer? Hè? Nee, maar je als je kip weer... heel ongezond wordt, ga je toch geen kip meer eten? Nee, maar we hebben hier het grootste kippenland van Europa, volgens mij. Barneveld en alles. Ja, maar Die, kip die, die de... blijven toch hun eigen kippetjes maken? Ja, dan die gaat er niet bij... in een keer op veten. Ja, dan moet je helemaal naar de poelier. Moet je misschien wel 4 euro voor je kip betalen? Nee, gewoon, die blijven toch? We hoeven toch niet die kip uit Amerika te vreten? We kunnen onze eigen kip toch vreten. We hebben hier kippen. En die kip wordt toch steeds duurder? Maar die kan je toch gewoon kiezen dan? Er zijn steeds meer mensen gaan die kip vreten. Ik kan ook kiezen tussen. Eigen merk cola en. En dan, en, uh... dan moet je naar Breulensen toe. En dan moet je voor daar 4-5 euro voor een kip betalen, denk? Ja. Wil je dat dan? Wil je dat dan? Godverdomme. Dan we allemaal 5 euro voor een kip betalen? Nee, ja, ik lust geen kip. Hier zie je een makkelijk lul heb je weer. Ja. Jij hoeft geen chloorkip te vreten over een jaar. Zijn ze bang dat dit een McNuggets komt of zo? T-tip ons gewoon echt. dood man. Ja, ja dat snap ik. Want ik wil dat... geen chloorkip vreten, maar ik wil ook niet stoppen met kip eten. En ik ga ook geen 5 euro. Voor... Dan moet je meer betalen. En als kip heel ongezond wordt, op een gegeven moment toen in de zee, toen uh, alle vissen radioactief begonnen. Weet te dat Mariana Time? vindt het niet zo leuk hè? wat je nou allemaal zegt. Je had toch een beetje een crush op. Ja, ik heb af en toe een kruisje op. Maar vooral een prinsjesdag. Ze hadden zo'n als een nou marino Ze zegt van, wat doe jij? Ja, ik neem mijn podcast op. Nou, ik zeg dan nou van, van, van geen kip meer eten. Ga eens een keer luisteren. Ja, dan hoort ze mij zeggen dat ze dat ik moet stoppen met mijn kip. Nou, jij wil eigenlijk gewoon goedkope, goedkope kip hebben die op elkaar gehokt zijn. En die wil jij vreten. Als ik heel eerlijk ben, Mick. Die arme kipjes. Ja. ja, dat wil jij. Ja. ja. ja. Helemaal, al die gescheid reclames ja. van wakke dieren en alles. Ik zie niks. Oh, Albert Huijgen verkoopt nog steeds plofkip. Gelukkig is het nog steeds lekker goedkoop. Nee, dat weet ik. Kippertje. Ja. Ik ben blij dat ik geen kip hoor. Heerlijk. Ik heb er zin in. Kip. <laughs> ik, zei ze sterk, ik, nou, ik, zei, ik zal het nog sterker vertellen. Ik heb afgelopen week kip op. Van de Kentucky Fried Chicken. Dat is niet eens kip. Dat zijn kuikens. Nee, ik weet het niet. Ik heb het nooit op. Opgevokte kuikens. Maar zo die is lekker. Die zijn lekker te dus, oh, kuikens. Mals. Waar zit de Kentucky dan? Ja, die zit niet in de buurt. Abron is dichtbijste. Oh. Maar ik was in Venlo. Nou. Dat is veel, maken. het maakt niet uit. Een beetje eroverheen. Ik vind op zich een klein beetje glor hoeft mij niet tegen de te houden van de kip. Nee. Ontsmet ook nog. Ja. Het zijn wel, krijg je ook willen. Maar ze hebben nog meer producten. Hè? Luister goed. Ze hebben meer producten, want hij staat in de supermarkt zometeen. Uh, voordat we uh, ermee instemmen. Als je je gaat manifesteren als SP Light, dat gaat niet helpen. Oh, de Partij van oh. de Arbeid is altijd een betrouwbare bondgenoot geweest. Uh, mevrouw Ploemen is dat. Uh, dus ik ga ervan uit dat men gewoon achter de pandemie <lacht> gaat staan. U roept ze daartoe op. Absoluut. Ze moeten het gewoon doen. We moeten. het staat op onze redactie. Helaas zijn die zorgen van de Partij voor de Arbeid. Zijn die terecht? Nou, de verschillen in standaarden tussen Europa en de Verenigde Staten, die zijn wel heel erg groot. Europa is een heel stuk heel strenger. Ja. Hier mag een product pas de markt op als we zeker weten dat het geen gevaar oplevert voor mensen of dieren. En in Amerika gaan ze daar wat makkelijker mee om. Collega Erik Mouthaan die ging de supermarkt in in New York. En kijk maar eens even wat hij daar aantrof. Ja. De supermarkt zelf is niet zo anders dan een Nederlandse. Maar wat je er koopt, <kwijls> Amerikaans voedsel bevat veel meer chemicaliën. In deze frisdrank zit bromine, dat wij kennen als middel. Het zit onder andere in je bankstel. Verboden in Europa. Amerikaanse kip krijgt tijdens hun leven hormonen en zelfs het gif arsenicum toegediend. En na de slacht halen ze hem door een bad met chloor. Man. Dat wil Europa echt niet. Om brood veerkrachtig te houden stoppen ze er een middeltje in dat ook gebruikt wordt in yogamatten. Maar je krijgt er astma en huidproblemen van. In Europa mag het niet eens in een yogamat. Hier... Eten ze het gewoon op? Voedselactivist nou. Max Goldberg probeert al We jaren leven strengere strengere Europese regels ingevoerd. Fluoride. als je daar een ratten geeft, gaan ze meteen in zijn dood. Maar wij stoppen het maar. gewoon in onze dampen staan. En in Amerika in het drinkwater. Hey. Oh nee, dat is weer Amerika. Ja, dat is erger. Wij hebben het alleen in dampen staan. Hun in het drinkwater. Aspartaan! Klaar. Ratten krijgen hele grote tumoren. Wij stoppen het overal in als we, en we noemen het gezond. En we zetten erop dieet. Dit is goed voor je dieet. Ja, want je gaat kanker van en dan word je dun van. <coughs> oh. Oké. Okay. Te krijgen in Amerika en is bang dat voedselveiligheid wordt opgeofferd in de onderhandelingen over het akkoord. Ik strongly urge European citizens to fight against TTIP, because they're going to have a food system that's just like ours. En mocht Nederland besluiten om toch strengere regels op te leggen dan in het handelsakkoord staan, dan kunnen voedselbedrijven schadeclaims van honderden miljoenen indienen tegen ons land. Ja, premier Mark Rutte snapt de bezwaren van de PvdA en zegt dat de partij ook de vinger op de zere plek legt. Maar zegt hij, we zitten nog vol in de onderhandelingen over dit uh, verdrag, dus we kunnen nog aanpassingen maken. Dus hij denkt dat de bezwaren van de PvdA weggenomen kunnen worden. Hela, dankjewel voor je uitleg. Ja, dankjewel. Ja, wat moet je wel zeggen. hè. Gloor in je kip. Nee, niet gloor in je kip. Je kip gaat door een chloorbadje. Oh, arsenicum in je kip. Een klein beetje arsenicum is er nooit iemand dood aan Een gegaan. beetje arsenicum in je koffie. Ja, nee, maar dat... Koffie, lekker. Amerikanen ah, nee, leven over het algemeen nog steeds. Ja, maar kijk hoe ze eruit zien. Of ja, er ligt dan ook per se een chlor Nee, daar liggen al die fastfood terug. Juist. Had, nee, die chloorkip kip die zit ook in de fastfood. En een arsenicum. En een, een, een yoga matten spul. Wat hier geen in de yoga matten mag. Zit Zullen we naar een Albert Ze Heide... het in de schappen leggen, Mick. Vreed ik het op. Ja. Dat is mijn stelling. Oké. Okay. Oké. Okay. We gaan naar een heel ander nieuws. Van de gloorkip. Naar de eigen bijdrage voor gevangenen. <laughs> Niks over woord? Nee. Dat was een die plan. Ik kan alle kanten op als ik die titel lees. Ja. Eigen bijdrage voor gevangenen? Onzeker. Ik... Als ik jou zeg dat het kabinet had een plan, dan zou ik het nieuws er gewoon ingooien. Ja. Het plan van het kabinet om gevangenen te laten betalen voor iedere dag dat ze in de gevangenis zitten, gaat het hoogstwaarschijnlijk niet redden. Nee, zo goed gaat het met onze economie. De gevangenen moesten eigen bijdragen. Moesten betalen. Van... Ja, dat ben je niet goed. Dat ben je niet goed. Nee, inderdaad. Want oppositiepartijen SP, CDA en D66 hebben er grote moeite mee. En die partijen zijn nodig voor de meerderheid in de nieuwe Eerste Kamer. Het plan is om elke gevangene elke dag 16 euro te laten betalen. Maximaal twee jaar lang. En wie het niet kan betalen, vertrekt met een schuld uit de gevangenis. Maar SP, CDA en D66 zien het niet zitten. Nou, het probleem is dat het helemaal niet uitvoerbaar is, uh, dit plan. Omdat heel veel mensen die in de gevangenis zitten, die hebben al schulden. En die gaan nog veel meer schulden maken. Ik denk dat het aanverrechts werkt: dat je mensen met nog meer problemen uh, de straat opstuurt. als ze hun gevangenisstraf uh, hebben ondergaan. De schulden zullen toenemen bij uh, die ex-gedetineerden. Schulden is een grote veroorzaker van uh, criminaliteit. Ja, en daarnaast, van een kale kip kan je niet uh, plukken. Ik, uh, ik, ja, ik zie dit uh, niet zitten. Groot, kip, hè? En juist die partijen zijn nodig in de nieuwe Eerste Kamer om daar een meerderheid te halen. En met de nieuwe samenstelling in de Eerste Kamer uh, denk ik dat het een hele moeilijke zaak uh, wordt. Het voorstel moet echt terug naar de tekentafel, zodat we precies weten wat ook de opbrengsten zijn. Voor staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie wordt het een lastige klus. Hij zal het plan of flink moeten aanpassen of helemaal moeten schrappen. Ik heb tien jaar cel, kost het hier gewoon een paar ton. Nee, maximaal twee jaar. Om twee jaar. Maar 16 euro per dag. 16 per dag. Dat is 5.000 per jaar ongeveer, of zo. Dat is 10.000. Het is sowieso slim om. Ik, ik, ik, ik heb een hoop tegen deze maatschappij. Maar wat ik wel op zich een slim iets vind... is dat als je gevangenen krijgt... dan moet je die in de periode dat ze bij je binnen zitten... proberen te resocialiseren. Ja. Dus uh, waar het kan misschien een opleiding geven... kansen geven... Dat op het moment dat ze uit de gevangenis komen, dat ze dan een beter leven op gaan pakken. Toch? Ja. Dan is het toch vrij stom om met een grote schuld naar buiten te stouwen. Ja, lijkt me Als je iemand die alleen maar kan stelen. Als, Als je, je met gaat... een grote schuld naar buiten stouwt, wat gaat hij dan doen? Uh, Guess what? Uh, ja, ja. Wat zou die dan gaan doen? Wat zou hij dan gaan doen? Het klooster in waarschijnlijk. weten. <laughs> mm. Ja. Ben je dan helemaal goed? Nee, ik... nee. En daarbij vind ik, het schofte rond te betalen Want die mensen werken gewoon, die moeten werken in die gevangenis. Ja, maar als je 16 euro als, als, als ik had in de gevangenis zou zitten... en ik zou 16 euro per dag... dan zou ik, ja, prima. Doe mij dan maar uh, kabel-tv... of doe maar een uh, abonnementje Netflix. Doe maar uh, wifi. Ik betaal het ik, ik, ik betaal het nooit. Dan ik maar de rest van mijn leven schoon. Ik zou zeggen, ja, ik, ik, ik hoef hier niet te zitten. Roomservice Kost het 16 euro? Oké, okay, laat me dan maar thuis. je me dan maar goed te vreten. Ja, laat me dan maar thuis. Ja, dat mag niet. Ja, nee. <laughs> Ik roep bij een gevangenis in Nederland op... tot een, op, tot een opstand. Het, het is er nog niet doorheen, hè? Nee, nou, je kan wel opstand, het is wel leuk dat keer gevangenis opzet. Ja, tuurlijk. Een de EBI, het liefst in de EBI. Dat gaat niet lukken. Heb ik heb toen gezien met die bouwde wijn in een die zat daar. Kan okay. je? Hebben die ook zo'n serie? Ja, hadden. ik heb mijn een paar boeken in de nee, Ik vind dat zo'n nare man, goed, hè? Dat is zo beveiligd, dat gaat niet lukken. Ja, dat is ook een nare man. Hij is toch dood? Ja. ja. Oké. Okay. Dat hebben we ook weer gehad. Oh! Oh, oh! Oh, ik heb een jingle nodig, maar ik weet niet of ik die kan vinden of zo snel. Ik hoop het in godsnaam. Waar zit hij? Hij zit rechtsboven. Ja. Oh, god daar gaan we weer. Oh, je hebt gelukkig het jingleboard doet het niet. Oh, gelukkig hè. Oh, zeker. Ik had een kut jingle gehad van Mickey's X-vals. Ja, maar het is ook eigenlijk geen X-val. Dat zweven. is goed gedaan, want eigenlijk is het x files onwaardig. Dan gaan we een beetje zweven. Ja, het is X-vals onwaardig. Het is zwaar triest nieuws. De titel is al triest. Het is echt matrix nieuws. De titel, de titel heb ik verzonnen. Ja, E.T. Phone Ik heb het helemaal verschrikkelijk geschreven. E.T. Phone Home. <laughs> nou E.T. Phone Home is wel de meest afgezaagde zin. Ja, sorry. Maar dat is ook echt afgezagde raar nieuws. Je hebt die... Het gaat over SETI. S-E-T-I. The Search for Extraterrestrial Intelligence, denk heb, ik. Zo. Ik heb het ja. in het vuistje. Ja. Hij mag wel uit het Mag uit Hoge NASA... Uh, directeur en alles noemal... ...hebben deze week bekendgemaakt. Letterlijk zeiden ze... ...ja, het is zeker dat we binnen 10 jaar tot 20 jaar... leven gaan vinden. Ja. Geen groene mannetjes natuurlijk. Maar we hebben de techniek, de kennis... ...en we weten waar we moeten zoeken. Ja, ja dat weten ze inderdaad. Ja. Ja. Binnen ja. 10 tot 20 jaar hebben we gewoon dit. Uh... Oh, dan hoeven ze niet lang te zoeken. Nee, dan kunnen ze ook binnen twee maanden. Binnen een dag. Binnen een dag, man. Als we binnen een dag naar kanak rijden dat ja. binnen het dagbewijs. Klaar. Gedaan. Ja, dat is zo'n gelul. Maar dat nieuws heb ik ook gehoord inderdaad. Maar dat was echt zo saai bekrompen nieuws. Uh, ging ze helemaal opbouwen eerst naar Mars. En dan gaan we daar zoeken en dan gaan we dat. En dan over tien jaar, ja flikker. Ja, op Mars open. had namelijk een grote... Er hadden anderhalf miljard een jaar water gestaan. En ook op een of andere maand hadden ze water gevonden. Dus het ja, kijk, ja. ja. Als ze een beter de ogen open doet, dan Weet je wat ik zo stom vind ook? Van, uh, toch even de uh, pet -pief -dag is. Je hebt uh, de complotmedia. ja die zeggen dat alles onzin is. Alles is een hoax en alles, ja. toch? Ja. Weet je wat die constant doen? Als bewijsvoering dat er leven op, op Mars is? Nou. Die gaan het rare karretje van, van uh, de Marsrover of zo... Ja. Die daar zogenaamd rondrijdt, dat weet ik niet. Die heeft beelden. Ja. En die zendt beelden uit van een kaal landschap. En luisteren. af en toe... Huh? Hoeveel, hoeveel luisteren er maar en... Wacht even, ik moet eens mijn vader. En af en toe... ...vinden ze dan op die foto's... ...want dan gaan ze die foto's... al die, die gasten gaan, die, ...als een gek gaan ze... ...tot in de details gaan ze die foto's zitten uitpluizen... ...van dat rovertje... ...want als je... Uh, ...ik heb het wel zo'n no agenda gehoord... ...als je die foto's van dat rovertje op Google afbeeldingen... ...gaat zeggen van... Uh, ...doe vergelijkbare... ...vergelijkbare dingen... ...dan komt hij in Arizona geloof ik uit... Ja. ...in de woestijn... ...ja, klopt met het... Met, het uh, ...met de structuur van de grond en alles... ...ja... ...en die, gaan, die foto's gaan ze dan... ...gebruiken als bewijs... Voor, uh, voor dat, dat er iets uh, aan de hand is. En daarnaast dat dingen verzwijgt en zo. Dat vind ik altijd zo bizarre shit van die gasten. Kan ik niet meer hoofd bij. Nee. Nou, bij zulke beelden dan. Uh, en als terwijl je gewoon naar Randy Kramer gaat luisteren. Of naar uh, die andere. Uh... Ja, maar wie luistert dan naar Randy Kramer mee? Ik. Dat is het probleem. Ja, jij. Of uh, ja, misschien via jouw mensen van je site. Andrew Bastagio. Die er geweest is. De luistert naar er naar. Maar Magin wat, wat doen die de hele dag? Maar nou... Wat doen die de hele dag? Er is zelfs een hoop mensen die naar ons luisteren en clipjes en theorieën van ons horen. Het ook voor zichzelf houden. En dat is goed. Maar misschien zou je het kunnen delen. Ja. Anders hoort nooit iemand Ja, nou, ik deel die dingen allemaal. En, en, en, voor mij is het overduidelijk dat er op Mars verschillende rassen zijn, verschillende basis. Allerlei shit. En dan moeten wij dat rare karretje gaan geloven wat er rondhubbelt. Hobbelt. Ja, maar dat en, en, en dan gaan het. hun dan als bewijs gebruiken. Dat vind ik zo bekrompen dom. Dus uh, als uh, jullie luisteren, mensen. Ik luister ook niet naar ons. Alleen slimme mensen luisteren naar ons. Intelligente mensen. Ja. Die allebei de hessenhelften. die verder willen komen in het leven. Onze luisteraars hebben de beide hersenhelften gewoon allebei. 50-50. Gewoon eens allebei. Visueel. Ja. ja. Je snapt wat ik bedoel. Ja. En het creatieve en het, en het goed... Kun... Maar ook het wel logisch beredeneren. En die andere gasten allemaal... Dat is te stupid. Is te dom om te poepen. Ja. Oké. Okay. En dit, dit gaat over SETI dan. Dit is ook weer zo'n bericht. Zet die is een... Dan moet ik even opzoeken wat hij ook weer deed. <lacht> dit is een grote telescoop of iets. zoals ik weet wat het is. Zo'n ding radiofrequenties Vangt die gaat hij die opvangen. Van, van aliens of van andere dingen gaan die dan ook toevallig nog zo ouderwet zijn... dat ze ook radiosignalen hebben. Oh, was dat die in een bepaald patroon gestuurd waren? Ja, daar gaat dit over, ja. Ja, dat heb ik geleden. Wat een gek, joh. De kans erop was maar 1 op de 50. Ja, dat ik heb toevallig. een stukje van... Uh, uh, een of andere Weten Science, science Nog Iets channel... Op YouTube. Dat zijn echt van die, van die, echt van die wetenschappelijke religie. Kort gezegd hadden ze radiosignalen ontvangen uit de ruimte. Mm. In een bepaalde wiskundige formule. Ja, en de nee. kans dat het toevallig zou gebeuren was... ...1 op de 5.000. Oh ja, maar dat zit hier geen zin in. Wel dat het al inderdaad al 8 of 7 jaar aan de gang is. En ze het helemaal geanalyseerd hebben. En dan is het iets vreemds of zo. Ja, luister ernaar. Dat is het niveau waarop de Matrix... ...een beetje het beleeft allemaal. Hè? For the past eight years, astronomers have been scratching their heads over a series of strange radio signals emanating from somewhere in the cosmos. And now, the mystery has deepened. Cheap a new that. study shows that the so-called fast radio bursts follow a weirdly specific pattern a finding that the researchers behind the study say is very hard to explain. There is something really interesting we need to understand, study co-author Michael Hipp. A scientist at the Institute for Data Analysis in Neukirchen-Vluyn, Germany, told New Scientist This will either be new physics, like a new kind of pulsar, or, in the end, if we can exclude everything else, an ET. <laughs> alien signals. Really? Really? <coughs> that might sound far out, no. but a leading scientist in the search yeah, for extraterrestrial intelligence, SETI, says we shouldn't rule out that possibility. These fast radio bursts could conceivably be wake-up calls from other societies, trying to prompt a response from any intelligent life that's outfitted with radio technology. <laughs> Dr. Seth Shostak, senior astronomer and director of the Center for SETI Research, <laughs> who was not <laughs> involved in the study, <laughs> told the news reporters. <laughs> On the other hand, they could also be perfectly natural astrophysical phenomena. For the research, which was described in a March 30 post on the online research database ArcSiv. Ipk and his colleagues analyzed 11 bursts detected since 2007, hey, the latest of which was captured by the Parkes radio telescope in May 2014. The scientists looked at a specific feature called the dispersion measure, which represents the time differential between the detection of a burst's high frequencies and its low frequencies. Low frequencies travel more slowly through space dust, en dus, take longer than high frequencies to reach. Ik word hier helemaal zenuwachtig van joh. Oh. Nou, ze hebben maar een geschreven tekst en die gooien ze dan door zijn stemcomputer. Ik zet hem maar even stop, ik snap er geen reden. Ja, goed de er zo op. Hm? Ze hebben er een tekst uitgeschreven, die hebben ze door zijn stemcomputer even ja. gehaald. Ja, maar ik ben uh, een uur mee bezig geweest op YouTube uh, een clipje te vinden van dit nieuws. BBC had het. Ja. En dat was een of andere lamzak die met zijn smartphone volgens mij gewoon het beeldscherm van BBC had gefilmd. Dus dat was echt niet de kwaliteit in onze kwalitatief goede, uitstekende show niet te draaien. Nee, dat... dat is, de naam van onze show ja. naar beneden gehaald. Dus he? ik dacht, dan moet ik een betere clip. Maar dan kwam ik allemaal van die stemcomputers tegen. En toen had ik eindelijk deze en de, deze klonk nogal redelijk normaal. Maar nu zit ik er zo naar te luisteren en denk ik van... Het, mogelijk, het gaat veel te snel en... En het nieuws slaat ook nergens op. Dus dat kan ik wel net zo goed wel stoppen. Ja. X-val is onwaardig. Dit is hun niveau. Via radiosignalen 187,5 zitten ze. Ja, maar laten we eerst zeggen, gooi het normale nieuws. Je, gooi, gooi echt nieuws. Gooi het op het 8 uur en niemand gaat het geloven, hoor. Nee. Niemand. Iedereen in de programma. Dan kan je al, al draai je tien keer. Mensen zijn zo fucking geïndoctrineerd in het verhaal wat ze moeten oplepelen. Dit. Dit verhaal, ja. Deze verhalen. Ja, dat je eventueel als alles uitgesloten... Misschien dat IT. Ach man, een signaal stuurt via de, via de, de radiosignalen. Kom eens op. Je Stargates, Vortexes, Wormholes. Wat gebeurt er? Even uh, uh, ja, dus dat, dat. Daar zijn ze mee bezig. Leuk voor ze. We hebben beter nieuws. Wat hebben we nog meer? Die we gehad. Oh, hier. Ja, ze mossen naar de maaltijd nieuws. <laughs> ja, want dat was deze hele week. Ik weet, dat wil ik nog bij zeggen. Daar wou ik straks al heen. Er gebeurt van alles in de hele wereld. Jemen. Daar staat Iraanse marineschepen en jemen bij de kust van Jemen. Egyptische en Soedische ook. Er staat een punt van een wereldoorlog daar. Je wordt er geen reet van. Wat zijn ze mee bezig? Ik heb een paar van die voorbeelden al deze uitzending gehad. Ze zijn echt bezig met, met ons land helemaal ze zijn, zijn, de media is ons land aan het isoleren. Dat is mijn complottheorie over deze week die ik gevolgd heb. Want ik las wel, ik hoorde No Agenda dingen en ik hoorde, ik las nog wel eens de linkjes van mensen die stuurden. Nou, dat is genoeg aan de hand. Maar als je dan NOS en RTL volgt, en dat zijn die mensen die dan denken dat ze kunnen lekker gaan goed geslapen, want ze zijn lekker op de hoogte, die krijgen dit. En dan heb ik nog het beste voor je. De rest sloeg echt helemaal nergens op. Ze gingen op een gegeven moment, hadden ze een item. Dan gingen ze, je kon aan iemands naam, ze had RTL had weer onderzoek gedaan de hele dag. Iemand's naam kon je zien uit wat voor buurt die kwam. Of ze uit een rijke buurt kwam of, of een minder opgeleide buurt. Ja, Ik ja, snap je... ook wel dat Diederik in... In, in, in, in, in Lodewijk. Een... Ja, daar hadden ze uitgezocht voor ons. En dan kon je net zoals vorige week... Zo... Kees en Henk die je, je, je, je hebt zo'n kaartje. Je hebt zo'n kaartje, ze ook van heel Nederland. En dan kon je jouw gemeente opzoeken. En dan kon je kijken wat de meest voorkomende voornaam in jouw gemeente was. Wat was het bij ons? Nou, een is Jan. Nee. We is het 17 met dezelfde naam. Of wel? 17. Ik durf het eigenlijk niet te zeggen, want ik wil eigenlijk scheid. 17, maar hetzelfde ja. naam. Welke dan? Daan. Daan. Ik ken hem Daan. Nee, ik ook uit Wageningen. Ons waarschijnlijk het de meest voorkomende naam hier is. Maar dan kon je op je gemeente drukken en dan. Uh, Daar zijn ze mee bezig met natuurlijk zulke dingen. En ik heb, er, ik heb er straks nog eentje die ik aan het einde pas. Er maar maar dan... zijn er in Wageningen wat meer dan 17 jammer te vinden. Waarschijnlijk maar niet. Henke? Ja, misschien dat het om nieuwgeborenen ging. ging. Oh, dat denk ik. Nieuw geboren, ja, weet ik niet. Dat is een We gaan het nog over lullen Ja, maar niet, want ik heb die clip heb ik niet. Maar we hebben het erover gelul. Ja. <laughs> ja. ja. Je hebt ook de privacy-waakhond, hè? De privacy, hoe heet die lui? Ja, dit was een rare, aparte, uh, ja, nou de een of andere aparte kutlijers. Ja, moesten naar de maat, dat zijn al. Hier komt uh, deze clip. De privacy-organisatie wil eind aan trajectcontroles. Ja. Deze discussie is jaar geleden al, al. Ja, ze zijn erachter gekomen dat ze. Niet alleen maar de overtreders filmen. Iedereen. Maar iedereen. Ja, lul zo werkt trajectcontrole. Dat, kan niet anders, hè? Dat is trajectcontrole. We ja, hebben het geveld. Want ze weten van tevoren niet wie het gaat doen. Dus dan moeten ze iedereen filmen. En dan filmen ze hier nog een paar keer. En dan kunnen ze het verschil zien in, in afstand. En hoe had jij gereed? Toen Dat... een jaar ja, of acht geleden werd geïntroduceerd, toen was dit ook het eerste wat zo'n beetje toen ook opkwam. Ja, want dit nieuws brengen ze. Het spijt me. Komt niet. Goedenavond. De trajectcontroles boven de Nederlandse snelwegen moeten verdwijnen. Dat heist privacyorganisatie Privacy First. Alle auto's worden verfilmsd, niet alleen de hardrijders. En die gegevens worden nu ook te lang bewaard. En privacy First had eerder succes bij de rechter. Ze dwongen af dat je bij het kopen van een parkeerkaartje... ...niet verplicht bent je kenteken in te voeren. Och. En nu willen ze bij de rechter dus de trajectcontrole verbieden. Overal waar doen. je rijdt, word je gezien. En niet één keer, maar nee. steeds opnieuw. Ja, Kijk, hier staan dat is trajectcontrole. Allemaal camera's weer. Ik heb het gevoel dat er continu over mijn schouders wordt meegekeken. Dat is niet wat er met de gegevens gebeurt. Bas Filipini komt met zijn organisatie Privacy First op voor de privacy van ons allemaal. Ja. Hij ziet hoe de overheid ons steeds meer in de gaten houdt. Zoveel filmen camera's bij trajectcontrole iedereen. En dus niet alleen <kwijnt> mensen die te hard rijden. Ik wil graag van de rechter horen hoe ver we met deze waanzin door moeten gaan in Nederland... om alle stukjes openbare ruimte te filmen en te registreren. Om de zaak voor de rechter te krijgen... reed Bas Filippini hier op de A2 met opzet te hard. Hij kreeg een boete ja, en vecht hij nu aan. Hoezo? Omdat zijn advocaat denkt dat hij een goede kans maakt. Wat oh, een lol? Want om iedereen te mogen filmen en niet alleen de wegpiraten... moet er een duidelijke wet zijn... waarin staat wat de overheid met je gegevens doet... en hoe lang ze bewaard worden. Wat gebeurt er ermee? Wie controleert dat? Dat zijn en de politie? hele belangrijke vragen. Maar daar moet ook zo'n wet in We gaan voorzien. Kosten. En die is er niet. Die is er niet. En dat kan betekenen dat de rechter een einde maakt aan de trajectcontrole. Jammer Omkeurlijk vindt oud-officier van justitie Koos P. Hij stond aan de wieg van deze camera's. En die hebben het verkeer wel een stuk veiliger gemaakt. Stukker, maar, maar zelfs 70, hij hallo. zegt nu dat het toezicht uit de hand is gelopen. Want zelfs de Belastingdienst heeft camera's boven onze weeg hangen. In het begin, toen wij passiesystemen hadden, toen werden de gegevens werden maximaal drie of vier dagen bewaard. En daarna werd alles weggegooid. Maar op een gegeven moment komt dan de Belastingdienst en de politie wil het voor de criminaliteit gegevens gebruiken. En die gegevens worden dan steeds langer bewaard. Ook de gegevens van mensen die niet te hard gereden hebben. En zo kan je nu alleen maar onbespied rijden op landweggetjes. Althans, dat denk je. Dat denk je? Ja, dat denk je. Satellieten. Weet je wat was, was? Ik heb de clip gezien. Want ik dacht ook, wat, wat hebben ze? Ik denk, ik moet even kijken. <kwijnt> Heel flauw er een politie zo langs. Dat denk je. Oh, agent is uncle altijd... oh, unco is <hijnt _vind> aanwezig. <hijnt _vind> ja, daar maakt onze privacy-waakwond-organisatie euh, zich druk om. Weet je dat ook weer? Gos, we hebben veel nieuws nog. Kom op. Oh, belangrijk nieuws ook. Ah oh, ja, ja, ja. Ja, heel belangrijk nieuws. <laughs> Want het is, het is een mooi iets. Ik kom uit Tukkerland. Een item uit Tukkerland. het niet lang inleiden. Het verschil tussen een, een middelbare school in Wierde... en een middelbare school in Almelo... ligt op vijf kilometer afstand van elkaar. Maar ze hebben één heel groot verschil. En wat is, dat het zou zijn, wat denk jij? Ik zie de titel. Ik gok het er in de ene wel een smartphone en de andere niet een smartphone in de klas Maar Je mag niet meer rijden. Cyberpesten, spieken en zo zijn er nog wel meer redenen om de smartphone niet in de klas toe te staan. Toch wordt die steeds vaker gebruikt tijdens de lessen. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS onder 140 middelbare scholen. 83% van die scholen gebruikt de telefoon in de klas. Maar er zijn ook scholen waar de smartphone nog altijd taboe is. Nog geen 5 kilometer scheidt de passie in Wierden van het Erasmus in Almelo. Maar hoe de scholen met mobieltjes omgaan, dat ligt mijlenver uit elkaar. We gaan vandaag beginnen met het hoofdstuk van de VOC en de Gouden Eeuw. Als jullie even je smartphones erbij pakken, dan kunnen uh. we beginnen met een quiz... In Omelo begint de geschiedenisles van de kunstbrugklas met inloggen. En daarnaast is het een kwestie van zoveel mogelijk goede antwoorden. Slaven! Wij willen gewoon kans op. We willen echt een combinatie maken. We echt een combinatie maken. Hoe doen dus ze dan met kinderen die geen smartphone hebben? Ja, dat weet ik ook niet. Dan word je denk ik uitgelachen. Die zullen wel niet meer bestaan, denk ik. Nou, dat soort vragen heb ik dus ook altijd. Dan denk ik, ja. Dat is ik... wel een kindersklas die... Iets ouders geen smartphone kunnen betalen. Ja, dan zullen ze misschien wel wat modelletjes achter hebben liggen. Oh, dan zo. krijg je er eentje van school. En een vrouwkleen of zo. Een oude. Afgetrapte oude. iPad model. 1. Kan je dan geen Candycussion spelen? Nee, de eerste iPhone 5. Die andere hebben toch allemaal iPhone 6 nou? Ja, oh, ja. Dus dat, dat, dat regent zo. Ja, dat is toch verschrikkelijk dat is lachelijk hoor. Dit is echt verschrikkelijk. Dit is onze jeugd. Dan ben ik blij dat die ene school. Uh, dat, dat vond ik een goede school. Dat komt zo. Wij willen gewoon deze kans op. Ja. We willen echt een combinatie maken van digitaal en ook de boeken en de gewone methodes. We moeten gewoon meer. Wow. Ja, dat is gewoon niet dicht te houden. Deze kinderen gaan HBO in, universiteiten in. En moeten ze daar ook klaar voor zijn. En ja, moeten moet ook geleerd hebben hoe ze... Waar zijn ze nu niet klaar voor dan? Ik ja, heb geen idee. Kinderen, kinderen besteden geloof ik, we hebben een keer in de show uitgezonden. Hoeveel uur per dag zaten ze op die smartphones? Sommigen wel vier uur. Vier uur per dag. Ja. Vier uur lang per dag zitten die kinderen nu op een smartphone. Hmm. Wat kunnen ze dan straks niet als ze op de hogeschool komen? Geen idee. Het is gewoon een stom nieuws. Dit is gewoon, een dit is gewoon de school een nieuwe gadget. Ja, dit is gewoon de die mauriste hondschooltjes, weet je wel. Dit ja. is de bil. Absurd. Al die kinderen die krijgen zijn ernstig ziek aan het einde van de basisschool van de middelbare school. Al die straling. Alsof wij allemaal niks bereikt hebben in ons leven. Nee, eigenlijk niet. zit dus, hey. zitten hier. God, we zitten er. We. we hadden geen smartphone al waarschijnlijk. We hadden toen geen smartphone. Die kinderen van nu... Maar die worden opgeleid met een smartphone, jongen. Dan gaan ze een quiz doen, hè? Voor de VOC! Maar ze gaan het echt proberen te brengen alsof het eigenlijk een misdaad is dat die kinderen nou geen smartphone in de klas hebben. Eerst konden ze nooit een quiz doen. En nu kunnen ze in één keer een quiz doen. Ja, Hoezo kon het. je geen quiz doen? Dat kon niet meer. Maar deed heeft toch een quiz? Ja, met papier. Ja! Vang oude weg. En ze kunnen tegenwoordig ook niet meer schrijven, hè? En ook serieus, ik heb. Velen uh, is al schoollang. Uh, wat mij opvalt, ik heb met heel veel. Nou, niet heel veel. Een aantal jongeren ook onder de 18 die nu nog op school zitten. Die met mij mailen soms. dingen vragen. Je kan niet weten wat voor zinnen en dingen die maken, joh. Dat is, dat is triest niveau. Ja. Het is heel, heel, heel triest. Voor je het weet zit je gewoon maandenlang het maagthuis te bezetten. Moet ik ze onnozelig gek. Ja, dat is ook zoiets. Ja, precies. Maagthuis gewoon plat Ja, precies. Platgooien, voor okay, je. dat nu gaan we zetten. Weg geweest. Zo weer op. Vroeger was het toch al lang geweest. In 1968 hebben we een stel van die kutjes daar gezeten hebben, gaan we er, ieder jaar gaan we dat ding uh, uh, belegeren. Heb je gehoord uh. wat, wat ze nou hebben gedaan? Ja, ze zijn er weer gaan zitten, toch? Nee, ja, ze hebben nu gezegd dat ze maandag gaan ze uit, uit, uit eigen vrije wil gaan ze weg, de studenten. What the fuck, man? Ga lekker vechten met hem mee. Ja. Had het al lang gedaan. Verfbommen. Doe eens keer wat. De jaren tachtig ja, terug. Ik, ik merkte al ergens aan het eind jaren negentig dat de studentenkorps terugliep. Toen bij ons op de markt op het we bij Mark een Café. Daar zat ik aan de bar en toen kwam er een studentenvereniging binnen en die gingen een bierreis doen. En weet je wat ze bestelden? Cola. 17 cola en 4 bier. Ja, de meeste dronken niet. Toen dacht ik, nee, jullie zijn een stelletje bankers. Nee, maar altijd, even schreeuwen over die studenten. Je vreedt, godverdomme, je vreet 4 jaar lang feestje en, en, en doe je alles op kosten van de staat. Dan krijg je een diploma, waardoor je daarna tonnen per jaar gaat verdienen. Dat is ook niet meer zo. En dan janken dat je, dat je terug moet betalen. Ik vind het terecht dat je terug moet betalen. Zo, is moet je En Ze hebben nou die persoonlijke lening, hè? Ja, nou. Nieuwe. Dat ben ik terecht. Dat vinden ze allemaal niet. Ja, maar ik vind het terecht. Dat is Terecht, dat ze dat krijgen. Maar hun weer allemaal, hun met het allemaal. Het geld krijg in het handje. Die luiden worden allemaal opgeleid als van die typische metrische gasten. Die straks allemaal weer, van die bekrompen gasten in, uh, weet je die gat? Die Evertje in de kamer. Ja, dat is ze me lekker zelf betalen, Een Ze hebben het eens. Zelf betalen, je studie. Geen ja. lening. Hier is ze een lening. is een lening. Als je geld niet elkaar kan, hangen ik je zelf. Zelf betalen. Ga je mijn krantenwerk doen. Doe, doe ja. eens een keer wat. Die, ik, boven mij gewoon een paar studenten. Dan hoor ik ze wel eens praten. Weet je wat ze het over hebben. Over roeien en over klarinet spelen. Flik het erop, man. Maar klarinet spelen, dat hoor ik dan. Want roeien, daar kunnen ze, hebben ze hele verhalen over. Roeien, wat moet je doen? Met roeien. Hier bij Pff, Argo. Man. Ja, dat zie ik wel eens. zal ik daar wel eens een van die, die mogolen langs roeien. Ah, joh. Ik stond even voor sport, man. Dat ja, is Als je nou je in Engeland in Cambridge woont. Ja, maar niet hier bij op de, op de Rijn. Nee. Vlak in het Dijsselbloemse tuintje. Kom erop. Stemmen we ook weg. Stemmen we er wel veel weg vandaag. Ja, doe je mee. Op Rotten. In. ...en moeten ze daar ook klaar voor zijn. En moeten ze ook geleerd hebben hoe ze met bepaalde middelen nee, gaan. wordt ook weggestemd. Weg. Dat zien ze op de passie even verderop dus echt heel anders. Hier is de telefoon in de hele school taboe. Het is alles of niets, is onze ervaring. Als je dit in de pauzes en tussenuren toestaat, dan is het niet meer te handhaven. En juist ook in die momenten vinden we het belangrijk dat leerlingen echt contact hebben. Dus we zeggen, we willen het ding helemaal niet zien op school... De leerlingen kennen het mantra ook, thuis of in de kluis. Oh, en dat werkt eigenlijk heel goed. Eigenlijk vind ik het helemaal niet erg om uh, smart, geen smartphone's te mogen gebruiken. Want er zijn veel meer sociale contacten en oh, ja, ja uh, je bent allemaal gelijk. Jij ze zeker ook in de leerlingen Roos de quiz inmiddels <laughs> gewonnen. Ja. Ze Roos heeft de quiz gewonnen. En ze weten gewoon meteen, oh dat moet ik nog even goed leren, dat moet ik nog beter doorkrijgen. Oh. Bij zo'n quizform als deze heeft het grote voordeel ook dat het natuurlijk uh, interessant is en leuk dat is. interessant. En als je in de klas je mobiel al gebruikt, dan heb je in de pauze tijd voor andere dingen. Jawel. Ja, maar je hebt de, in die clip zaten ze, waren ze op die school met die smartphones. Die in de klas, dan doen ze in de, in de klas allemaal. Dan zaten ze, toen zei ze van, dan hadden ze, filmden ze buiten het schoolplein. Dus ja, dat zat ook allemaal zo. Dan moeten ze even whatsappen. Ja, dat is ook allemaal zo. Ja, in de klas moeten ze domme quizzen doen. en dan moeten ze, na, Buiten de les moeten ze even whatsappen. En, ja. Weet ik veel wat ze allemaal doen. Dus dat precies, zijn, We schroeven gewoon die vier uur daar bovenop. Ja, dat was inmiddels de hele dag. Hoor. In Zwitserland geloof ik. Zo. Zweden, Zwitserland. Ik, mij, dat zag ik op uh, twee vandaag. Uh, daar was een school die, uh, die schreef helemaal niet meer. Die leerde de kinderen gewoon echt niet meer schrijven. En dan maar op een uh, touchpad. Ja, dat, dat, je hebt ook die Maurice de Hond schouder. Die Maurice de Hond... Uh... Hij doet volgens ons zoals hij onderzoek is... maar voor de rest is het ook een lul. Ja, pittwerk. Ja, die wil komen... alle iPads op de school... en weet ik wel, de gejankt. Zou die wel verdienen? Maar wij vochten in de, in de pauzes en dingen... weet ik het allemaal. Ja. Ervaren we dingen. met de plannen voor oorlogen. Ja. Ja, dat komen <laughs> We hebben allemaal mooie onderwerpen vandaag. Bitch onderwerpen. Zonne energie. Dat is ook altijd bij mij een doorn in het oog. Zonne energie. Met die lui met, met, die, met die panelen op het dak... en die dan subsidie krijgen... Waarom? Ken je die aflevering van South Park, waar Randy een, een, een Prius koopt? Daarom. Ik ja, denk het wel. Dat hij koopt die Prius en de hele, de hele stad koopt met de Prius. En allemaal kopen eigenlijk eigen Prius om tegen anderen te kunnen vertellen hoe lekker goed ze bezig zijn. <laughs> dus als je even die kut op je dak hebt, dan ziet de hele buurt dat er, ook de aarde ontploft misschien. Ja. Maar niet die met beetje van Leeuwen. Ja. Dat die is goed met het milieu. We ja. hebben piel in de chatroom, hè? Ja. Iedereen kent hem in de chatroom wel Ik ben in de chatroom Uw al uit. Ja, maar iedereen kent hem wel. Ja. Zo horen we dit. Piel, als hij nou naar buiten kijkt, dan heeft hij een buurman tegenover ja. die heeft ook zonne-energie. En Naast Tigo? Ja. Nee, Tigo zelf vooral. zelf? Ja. Of die man die tegenover Piel woont, zeg maar. Dan hebben ze naam genoemd. <laughs> maar goed, maakt niet uit. Die heeft, en, en die zit inderdaad elke keer uit te leggen van. Uh, ja, dat is een paar jaar, de eerste paar jaar schiet je er wat mee in, maar dan ga je echt kosten maken. Maar daar doe je het uiteindelijk niet om. Dat gaat ook moeien. Ja. A fuck off. Net zoals al die gasten in die, ik heb het laten vallen, in die hybride wagens. Top. Hier hebben ze ook allemaal hybride supercars. Super weet je wat die fuckers allemaal doen? Die hebben een hybride auto, dus en diesel en elektriciteit. En ze rijden allemaal diesel. En vroeger moet je alleen maar in zo'n lelijk, uh, wat je net zei, Prius rijden. Tegenwoordig hebben ze de mooiste Mercedes en shit allemaal. En allemaal krijgen ze 7% beteling in plaats van weet, 21 of zo. En je kan ook gewoon compleet diesel rijden. Rijden ja. een mooie dieselwagen, maar dan heel goedkoop. Ja, dat doen ze. Dat doen ze, ja. En ze krijgen uh, die gasten. En, en, ze... en als je die zonnepanelen op je dag, is Gewoon een investering als je het kan betalen. Dan is je huis meer waard. Nee, maar da daarom verhaal ik ook met, met die bankiers zoiets van. Dan word ik een beetje cynisch van. Of, of weet ik veel. Weet je wel. Een tonnetje erbij. Maar al die, als, je, als je even uitrekent hoeveel van die lease waren. Fuckers. Allemaal 200 euro in de maand besparen. Omdat ze in een, in een dure Mercedes hybride dus rijden. Elektrische, elektrische wagens hè. Ja. Elektrische auto's rijden ook allemaal benzine. Ja. En die mogen gratis parkeren in de stad. Dat ja, zie je. Denk. Ook nog. Ik ben echt klaar met zonne-energie. Ik ben zo een beetje klaar met die zon. Ja, dat niet, Nee, ik vind het wel lekker dat dit het vandaag was. Ja. Ja, dat misschien wel. Ja, ja, dat is wel lekker. vogeltjes, lekker blaadjes gaan weer worden. Ik geef het voor mij te snel geworden. Ja. je wilt soms te veel dingen erbij halen, hè? De maan, dat vind ik wel kloot Oh, Oh, die tyverslij van wat Hij is er nooit altijd. Flikker toch op, man. Oké, okay, ik ga het gewoon uh, Mickey, rustig zonne-energie. Er is een item over zonne-energie en die ga je nou draaien. Ik weet eigenlijk niet meer wat ze te zeggen hadden namelijk. Behalve dat er aan het einde de clue zit. Dat ik dacht van, ja, ah, fuckers. Waarschijnlijk zou ik dat zo meteen wel weer gaan doen. Okay. Niet op het dak, maar gewoon op de grond. U heeft ze misschien wel eens gezien, in Duitsland bijvoorbeeld. Wij landen vol met zonnepanelen. Ook in Nederland zijn dat soort grote zonneparken in opkomst. Er komen er zeker 28 bij. Maar waar kan ons land al die panelen kwijt? Wow. 35.000 zonnepanelen op de voormalige vuilnisbelt van Azenwijn in de Achterhoek. Op dit moment het, het grootste bij. zonnepark van Nederland. Maar niet voor lang meer. Want er komen heel wat parken bij. De kostprijs van zonnepanelen is enorm gedaald. En er is volop subsidie beschikbaar. Dus ja, dan gaan mensen subsidie aanvragen en parken stichten. Hier vlak naast Schiphol okay, okay, moet ook een zonnepark hoor. komen, zo groot als 52 voetbalvelden. De gemeente wil de grond voor 20 jaar verhuren, omdat het geplande bedrijventerrein hier van de baan is. En door onze invulling eh, ja, speelt eh, de eigenaar van de grond bijna kiet. Dus dat levert dan toch wel wat geld op. Uiteindelijk levert het wat op, ja. En dat willen veel gemeenten, omdat ze met bouwgrond in hun maag zitten. Dit soort grote zonneparken gaan we veel meer zien in Nederland. Helaas. De vraag is alleen, waar Goed moeten vanweer. ze komen? Volgens deskundigen niet in natuurgebieden of op dure bouwgrond. We moeten dus op zoek naar slimme oplossingen. De inpassing van zonne-energie is belangrijk om het uh, maatschappelijk draagvlak voor de toepassing van zonne-energie te behouden. Want wat zou er dan kunnen gebeuren? Nou, dat er uh, verzet komt. bij windmolens. Dat uh, zou op die manier kunnen gebeuren, denk ik. Nou, een slimme toepassing is dus op die 800 vuilsoortplaatsen dit te bouwen, zoals u hier achter mij ziet. Op uh, bedrijfsterreinen die waarschijnlijk nooit gebruikt gaan worden. Dat is goed voor de natuur inderdaad. Als je zo'n bedrijfsterrein nou terug aan de natuur geeft, misschien is dat wel een stukje beter voor de natuur dan een heel, bedrijf, heel, heel, heel weiland vol met, vol met zonnepanelen te gaan doen. Dat er geen gras meer, geen, geen natuur meer is. Ik kan een kort vertellen in Wageningen. Heb je, weet je wel, op de dijk heb je de oude steenfabriek. Ja? Als je richting 1 gaat. Dat is een hele oude steenfabriek, die was helemaal vervallen. Daar, daar werd niks meer gedaan. Dat, dat was overwoekerd door de natuur. Vogels woonden erin en alles noem maar op. En daar hebben ze nu luxe appartementen van gemaakt. Daar hebben ze hele, die hele oude steenfabriek is opgeknapt. En dat is echt een luxe ja. appartementencomplex geworden. En toen zag ik op de, de lokale omroep een reclamefilmpje van de ontwikkelaar. En die zei: Als je erover nadenkt, is het eigenlijk. Juist heel goed voor het milieu, dat er nou 30 gezinnen gaan wonen. Eigenlijk is dat voor het, voor het milieu daar in die uiterwaarde heel goed. Ja, dat is waar. Die, die, die, die vogels die daar in die, uh, die dingen nesten, die hadden waarschijnlijk ja. wel... Die misten wel mensen. Mensen, <coughs> mensen is over het algemeen heel goed in het milieu. Ja, doen het goed. Als je een mooi stukje milieu hebt, flikken er mensen in, ja. Ja, dan komt het vaak goed. Komt helemaal goed. Donnerkrap. Het is allemaal om geld, het is allemaal Hier, waarom plaatsen ze ze op bedrijventerrein? Omdat daar geen flikker te verdienen meer is. En dus dus doe, doe denk je denkt, nou ja, dan verdienen we het aan, aan subsidies bij elkaar met, uh, met die parken. Ja, dat, is allemaal dat gaat gewoon ook voor onze ja. belastingcentra, ja. deze crap. En dan heb je nog ineens de clue gehoord die zometeen gaat komen. Aan het einde van de clip. Ja, poorts te plaatsen waar je je caravan onder kunt brengen. Tot nu toe denk je, oké, oké, okay, okay, als ze de energie mee opwekken. Ze moeten 16% of zo van de energie, moeten ze ermee opwekken. Dus Ze moeten meer bouwen en ik, ja. oké. Okay. Maar er komt straks nog een clue. Of een koevriendelijk onderstel, dus je laat de koetjes gewoon lopen. En uh, onder de panelen, je kunt gewoon gras maaien. Ideeën genoeg, want het gaat de zonnensector voor de wind, zou je kunnen zeggen. Ho, ho. Alleen het Hollands weer gooit af en toe roet in het eten. Ja, vergeleken met windmolens hebben zonneparken wel heel veel ruimte nodig. Een groot zonnepark levert net zoveel energie als 2 tot 5 windmolens. Waar hebben we het dan over? Kijk, windmolens ben ik ook geen voorstander van. Dat vind ik ook rot in. Ja. Maar als een, een, een, een massaal, volgens 52 voetbalvelden, windpark, uh, zonnedingetje... Net zoveel stroom heeft als twee van die drie van die palen. Dan zitten er allemaal twee van die drie van die palen. Nou, ook niet. En dan roepen we dat je land vol dat is. Alles is allemaal slecht. Wat moeten we ermee? Dat is zei Groene energie. Maar dan roepen we dat je land vol is. Als je luxe probleem is dat je geen ruimte hebt voor je 52 ja, nee, Je ja. ja. Dat je daar bedrijven gaat doen. Misschien moet je daar gewoon huizen bouwen. Ja, misschien. Huh? Ja, wie weet. <laughs> ja, welkom in Nederland zou ik zeggen. Welkom in Nederland, het land der langste mensen? Ja, dat laatste clipje van vandaag. Ik heb ook echt het slechtste clip, dat het laatste bewaard. Sorry mensen. De clip heet: Waarom Nederlanders de langste ter wereld zijn? <tosses> ik zei net al, RTL was bezig met een weekje van zelfonderzoek doen. Ze zijn helemaal gek erop. Ze hebben allemaal kaartjes en dingetjes die je kan opzoeken, interactief. En dan, dan volg ik we een leuk itemje volgens mij erover. hoeveel ja. waar de mensen er in jouw gemeente wonen. Dat vond ik nog redelijk leuk. Ja. Deze week zijn ze echt, wisten ze het niet meer en, en ze hadden geen zin om iemand naar Jemen te sturen of iemand naar oost oekraïne te sturen. Dat kost allemaal nog geld en wat heb je daar aan? Nee, we sturen ze gewoon naar uh, ergens in, in, de, in Groningen ergens of zo. Stuur je een verslag even heen in een winkel voor grote maten voor lange mensen en dan koppelen we een onderzoekje aan vast. Dat doet RTL. Ik ben benieuwd naar de conclusie. Ja. Dit is een heel licht, ook zo'n jasje, katoen met linnen. Groninger Kies is 1,93 meter. 93. Daar kijkt tegenwoordig niemand meer van op. Als ik hier rondkijk is dat toch wel ongeveer al gemiddeld in de stad. Met al die lange studenten die er nu rondlopen. Nederlanders zijn het langste volk ter wereld. We dachten lange tijd dat dat met gevarieerde voeding en welvaart te maken had. Maar nee. onderzoekers komen erachter dat lange mannen in Nederland ook gemiddeld meer kinderen krijgen. Dat langere mannen maatschappelijk succesvoller zijn. En dat betekent ook dat ze vaak meer geld verdienen, een betere positie hebben... en dus ook een aantrekkelijkere huwelijkspartner zijn. Een kwart kind wow. meer krijgt de Nederlandse lange man. Meestal krijgen ze die bij vrouwen van gemiddelde lengte... waardoor hun kinderen weer meer kans hebben om zelf ook lang te worden. Oh, Omdat ja, onze lengte in belangrijke mate genetisch bepaald, suggereert dat dat misschien onze hele lange lengte die uitzonderlijk is dat die gedeeltelijk door evolutie tot stand is gekomen. In 1955 was de gemiddelde Nederlandse man van 21 jaar oud 1,76 meter en de gemiddelde vrouw 1,63 meter. Uit onderzoek uit 2009 blijkt dat de gemiddelde 21-jarige man van Nederlandse origine nu bijna 1,84 meter is en vrouwen ruim 1,70 meter. Ik ben 1,85 meter, iets langer dus dan de gemiddelde man. Maar in deze zaak, dankjewel. Er komen mensen die nog veel langer zijn en die kopen dan bijvoorbeeld dit soort jasjes. Nou. Deze broeken hebben een middenbeenlengte. dat betekent van de kaart nee, van 1,2 meter. 2. De mensen die deze broeken kopen, die variëren een beetje in lengte van 1,98 tot 2,12 meter ongeveer. Want er zitten wel degelijk ook nadelen aan lang zijn. De Europese mode-industrie houdt die Hollandse groei ja. bijvoorbeeld omper bij. Vooral soms met, met schoenen is het soms wat lastig en toch ook wel... Uh, ja, Te kort, vaak, vaak tekort. Kort, kort, kort, man. De knoop laten we altijd open. Wetenschappers weten niet precies ja. waarom dat langer worden niet in andere landen even snel gaat. Zo groeien Amerikanen Maarom? een stuk minder hard. Het zou met de verdeling van de welvaart ja, te maken. Zeg maar je hebt zeg maar genetisch bepaalde lengte. En die je krijg je alleen als de omstandigheden goed genoeg zijn om goed genoeg te groeien. En het zou zo kunnen zijn dat er hier in Nederland meer mensen zeg maar boven die welvaartsgrens zitten ja, dan in Amerika. Dat ja, lijkt de Scandinavische ja. landen dus weer beter geregeld. Na de Nederlanders zijn de Denen en de Nooren het langst. Ik vind het een raar verhaal. Ik denk gewoon dat het erop neerkomt. dat ondanks dat hele TTIP-verhaal waarin Amerika zo slecht was met de glorieën. en wij zo goed met onze veilige vreten. wij hier gewoon gigantisch veel uh, uh, groeihormonen als in ons vreten hebben. Dat zou echt logisch zijn. Ja. Ik, heb er, ik heb er namelijk over zitten denken. want ik vond het een lul verhaal. Ja, dan Zweden en. en, en, en... Ja, Zweden, Denemarken. Dat... Dat zijn toch welvarende landen, echt wel als hier hoor. Ja. Duitsland tegenwoordig. Kom op, dat is ook niet echt, uh, dat is natuurlijk een samen, maar. Maar vooral die Scandinavische landen. En een land als Canada bijvoorbeeld. Is het geld? Dat is geld zat. Ja. En, die zijn, en dan zijn wij hier in de, in, de Nederlandse, in de Nederlandse klei. Ik gok het op, op onze. Ons binnenzunig. Uh, ja. Ja, nee. Ik denk dat jouw uh, ja, goede ook in ons of zo. Ik kan het niet bewijzen, ik denk dat dat het is. Misschien dat ik zo'n klein mannetje ben daarom. Dat ik geen uh, kip ja. eet. En ja, zo ik weet wel welke keer, maar ik ben ook niet heel veel langer. Dat is waar. We zijn onder de gemiddelde lengte. Ja. Ik heb jarenlang ook gelogen over mijn lengte op mijn paspoort. Ik ook. Ik ik 1,82 meter staan? Ik 1,75 meter. 75. Ik ben maar 1,79 meter. 79. Ik weet niet hoe lang ik ben. Maar ja. Uh, Je ja. bent 62 toch? Tegenwoordig zijn mensen echt zo. Ze groeien echt paal. Maar ook allemaal van die jochies. Van, ja, van die mijn stelten. Hè? Al die neefjes die zeggen, die groeien me voorbij. Ja nog. die ook. Maar ook neefjes van andere vrienden van ons. Die hebben allemaal van die. Wij zijn ook. En misschien dat wij van die rare mannetjes zijn. Maar die hebben allemaal van die stelten. En die groeien in één keer. Het ja. bovenlichaampje is helemaal ja. zo lang. Zo. Ja. Lange armen. Ja alles is lang en dun. Het dus helemaal. Dus het breekt. Ja. Dus ik had op een smartphone. Dus is het niet sterk? Nee. nee het lijkt me sterk. Ja. <laughs> dat vallen we met al die jochies op. Ja. Oh, wat een einde van de show, hè? Wat een klapper. Nee, man, yeah. Ja, de mensen die nog live luisteren. Er ja, zijn er nog steeds twintig, hè? Twintig, man. Nou, die twintig mensen kunnen we dan trakteren op een eindclip, zo Ja. Nog steeds dankzij Erik. Absoluut. Ja, absoluut. Dank Erik wil trouwens uh, een verzoekje voor Erik. Ik weet niet of hij nou nog kan rijden, anders heeft hij naar straks pre-show. Die heeft uh, deze dingen de e-team chill uh, gemist. Die oh, zit die zit er. Ze uh... moeten naar luisteren als ze vragen. Ja, die kets ik wel. Als ik hem kan vinden. Ja, is goed. Um, nou, we zijn er doorheen. Ja, de, de, ja, ik, wat ik met deze week, mijn conclusie heb ik net al gedeeld. Ik vond het heel raar het aanbod van nieuws. Dat wij toch onze taken een beetje is om het aanbod van Nederlands nieuws weer een beetje behandelen. En daar zitten dan meestal ook altijd buitenlandse items bij. Ja. Allemaal van die. Ja, niks zeggen, de items zijn. Waar wij er even lekker op los konden gaan. Ja, ja Maar is dat, leuk. dat de ernstige wereldproblemen, die krijgen we niet meer in beeld. Die Kenia, Kenia die, die universiteit die beschoten is. Uh, Jemen, wat ik net al zei. En er zijn er, zo zijn er nog wel wat brandhaartjes en dingen aan de hand. Nou. Hm. Zelfs niks gehoord over die uh, China, China. Die hebben ze veroordeeld als schuldig, hè? Die Boston Bomber. Is hij al veroordeeld, zo? Ja, ze hebben. Uh, Nee, nog niet veroordeeld. Hij kan nu de doodstraf krijgen. Dan moeten ze nog bepalen wat de straf ja. is. Maar hij is uh, schuldig. Hij was schuldig, hij is schuldig verklaard. Terwijl er echt geen één een, een jood daar van klopt, hè? Nee, er klopt niks van. Het hele verhaal is gebaseerd op bewijs op een filmpje wat echt geen mens ooit gezien heeft. Nee. Het enige filmpje wat, is, wat je ziet is inderdaad dat hij dat ergens loopt. Maar ja, iedereen liep daar. Dat Met de rugtas, maar daar ook heel veel nou, mensen. iedereen rende, want ja, er was een bom afgegaan. Ja. ja. En op, ja, op zo'n ja. dag hebben we meer mensen ruggedood bij de. Ja, die, gast... uh, Curry die had zelfs. Die zei dat die, als je naar die, naar die rugdas van hem kijkt. Dat het vrij onmogelijk is dat er een snelkookpan is. Natuurlijk. Want het vrij plat rugtasje is. Dat het toevallig in deze week in Amerika hadden ze twee vrouwen. Die hadden hetzelfde wouden ze gaan doen als de Boston Bombers. Die hadden ook een snelkooppan en een, uh, en nog iets. Dat was het ook alweer. Maar die waren, uh, vroegtijdig door de FBI gepakt, gelukkig. Ja. Anders was er grote schade in New York. Maar daar hebben ze goed voorkomen. Gelukkig. Ja. ja maar dat soort dingen horen we hier in het nieuws niet. Het is echt bizar. Ik weet niet, ik ik, ik, ik hoop eigenlijk dat het volgende week anders is, maar. Als dit een tendens is dan, moeten we zelf maar een nieuwszender daarnaast beginnen. Ja. En we echt een media. Uh... Nou, dit kan toch niet? Nee. Ik had ook nog NOS, die had met Pasen hadden ze ook onderzoeken gedaan. Dat echt, het sloeg allemaal echt helemaal nergens op allemaal. Zopen. Maar goed. We hebben het over gehad. We gaan ze afsluiten. Denk ik, hè? Ja, we gaan bij. Volgende week hopen we dat we alles weer uh, dat onze gijzeling voorbij is. Dat we weer een uh, goede apparatuur hebben. Dat we half negen er zijn. Volgende week zijn we om half negen, hebben we goede apparatuur, zijn we weer gewoon op een normale manier aanwezig Hoop. in de chat. Nee, ik ga bluffen, maar ik ga wel verder. Op een normale manier aanwezig in de chat, desnoods moeten we maar, uh, uh, ja, desnoods, we, we gaan alles doen wat er gebeurt. Ja, zoiets. Dit was een, een wat dat betreft, een beetje een vreemde show. Maar ja, Echt, we sorry. hebben er 93 gedaan nou en, en dit is een van de weinige. Echt, alles ging mis vandaag. Ja, waar alles even mis ging. Eh. Mm. Goed, daar gaan we ook mee stoppen. Komt ie. Eindklipje. Oh, dat moet ik even aankondigen. Ik dacht waarom ik hem heb. Dat is ook lullig. <laughs> nee, ik heb een Nederlandstalige express gedaan. Een Nederlandstalige rapper. Omdat die volgens mij niet echt bij uh, grote rechten zit en zo. Want eigenlijk mogen we geen rechten draaien. Muziekrechten. Dit uh, nummer gaat over... Um, in de tijd van informatie is onwetendheid een keuze. Dat is een mooie zin. Ja, dat, die zin komt terug in het nummer. Ja. En ik vond dat echt zo'n mooie zin. Insane uh, Insaneo. Okay. Dat is een Nederlandse rapper. MC in Sena. Hij heeft ook dat nummer van uh, Zwarte Bladzijde over die slavenhandel. Dat is van hem. Yeah. Ja. Dat soort dingen als je over de slavenhandel schrijft. Zo, dat nummer ken je wel. Draaien ja. in de pre -show. En dit soort nummers draaien dan, dan krijg je niet echt platencontracten. Dus, Zoals je, uh, als je dingen vertelt krijg je platencontracten. Nee. En dit nummer heet Slavenmentaliteit namelijk. En, en ik ga hem gewoon draaien. Als je klaar bent uh, ervoor. Absoluut. Get your act together, make your work and stay strong. No separation, just elimination of the slavery mentality, mentality. We need reparation. Get your act together, make your work and stay strong. No separation, just elimination of the slavery mentality, mentality. There is a lot of power, but not a lot of politicians. Is the freedom or is it a die that you want Jij kijkt maar ziet het niet Wij zijn dus niet geliefd We worden onderlijnd door ons eigen politie Die mijn side guys liet me zien Je kan de overheid niet echt geloven Dat werd ook bevestigd door Edward Snowden En het is over en daarom trek ik mijn bek nu open Zie mensen als hersendoden door de te lopen En steeds mijn camera's, dat is hoe het echt gaat Veiligheidsdiensten versus burgers en de rechtsstaat Waarom heet het rechtsstaat? Als het zo scheef is als een hoer En er eigenlijk niks rechtsstaat Daarom zeg ik denk na want het volk wordt wanneer wordt onze community gerepareerd the fuck stemmen nee zit dus mensen moeten gewoon elke dag kunnen stemmen we need reparations wij het internet verliezen we onszelf Want daar was zwart, die had de sofa gestopt Maar dat ging in de doof Plus ze sloten de Dan kun je nagaan en je heeft niet eens een kogel gelost Toch hingen de grote gevolgen boven zijn kop Maar in de ogen van het volk is dit gewoon een complot Theorie, want ze houden graag hun hoofd in een kop ze komen tekort. Het maakt niet uit wat ze zeggen, ze geloven het toch En Occupy heeft een wereldwijd ontketend Dat werd gevolgd door een strijd, maar toch blijven we onwetend Je bent gehypnotiseerd, hebt er niets van geleerd Dat 1% elke ziek profiteert Geloof niet alles wat de wereld me vertelt nah, Ik weet wel beter, want ik voor in mezelf Ze noemen dit conspiracy, ook al zien ze het zelf En door de massamedia word ik gezien als rebel Wanneer ik mezelf verdedig tegen politie Geweld, geen minder een wil Wil niet leven in een illusie Ze schieten kennis tekort, ze kregen niet eens munitie Met een zwakke idioot ga ik zeker niet in discussie Ik zeg fucking dialoog en een revolutie So stand up, een black op, voor black op. Ze komen met de top back. Maar mijn back-up heeft alleen tankdots. Any means necessary, bring ze naar de cemetery. Ik spread die message voor mijn mensen net als McAfee. Stempel van een extremist, rappel over terrorist. Kogen door de kerken voor devils, ben ik een exorcist. Spreek je mij tegen, dan verdedig jij een leugen. In de tijd van informatie is een beter tijd een keuze.